Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Jacqueline Blom vertelt het einde van eindeloos. Toen Marten Toonder het laatste verhaal van de Bommel-saga schreef en tekende, was hij 73 jaar, een ouderdom waarop vele lieden de optelsom van hun leven maken. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik bereikt? Waar sta ik? Zo ook heer Bommel in. Het einde van Eindeloos. Het buiten van de marquise de kantenkleer van Barneveld is nog niet zo oud als wel eens gedacht wordt. Hij heeft het laten bouwen nadat hij zijn stamslot Troebelo aan de gemeente had overgedaan... omdat de onderhoudskosten te hoog waren voor zijn economiserende aard. Het was trouwens niet geheel comfortabel, sprak de edelman toen hij op een troosteloze herfstdag met zijn nichtje Eloïse door de tuin wandelde. Niet comfortabel, hè? Altijd lekkage. Een wildgroei in het park. Nee, ik prefereer de struweelpartijen hier, cousine. Kijk, ik heb ze kortelings laten soigneren, opdat ze de naderende winter doorstaan. Ze zijn nu tot volle wasdom gekomen En ik ben erin geslaagd om buitenplaats en park Tezaam te doen groeien tot een arcadisch geheel Snoezeitje Maar het is jammer dat die steenklomp op die heuvel daar daarnaast staat Dat is bommelsteen Zogenaamd naar de bewoner Een zekere Ach, bommel Niet een van ons Helaas een donkere vlek maar overigens heeft het grauw deze omgeving nog niet geaffronteerd, zodat ik in staat ben geweest in de schoonheid van deze geordende natuur menig poëem te componeren. Toen ik vanmorgen langs de Appelaar liep, welde er spontaan een vers in mij op dat ik u niet onthouden wil. <coughs> De najaarswind woelt door de blaren en rukt ze heigend van de twijg. Ademloos sta ik er naar te staren. Mag ik een ogenblik storen? Daar bent u al mee doende, meneer Doorknoep. Ik heb een bijzondere onaangename mededeling die ik graag in een prettige sfeer wil doen. Een onaangename mededeling, Parbleu. Speer mij uw ambtelijke taal en zeg waar het op staat in uw eigen dialect. Tja, <hulling> het zal u niet ontgaan zijn dat Rommeldam zich uitbreidt. En zodoende heeft de raad een plan aangenomen voor de bouw van een nieuwe stadswijk, ziet u. Maar uh, jammer genoeg zal het stratenplan gedeeltelijk in uw park ontwikkeld moeten worden. Dit is hoog verraad. Ik zal onverwijld contact opnemen met de hoogste kringen en de gehele raad laten ontslaan. Da, da, da. Oh. Dat kan niet. Volgens artikel 82 van de aangeleide Staatsgemeenschappenwet heeft de raad de bevoegdheid hiervoor omschreven. Er is bereid een gevolmachtigde inspecteur benoemd die mag onteigenen. Maar uh, deze heeft gemeentezaak in der minne met gesloten beurs te regelen. In ruil voor uw park krijgt u uw stamslot Troubello terug. De gemeente kan dat monument geldmatig niet overeind houden. Goedemiddag. Hij zette zijn hoed op en verwijderde zich... terwijl een sterke windvlaag de bladeren van de bomen rukte... en een wolk voor de zon schoof. Het is duidelijk dat Dorknoper een duistere schaduw werpt... op het begin van deze geschiedenis. Die krachtige westenwind floot ook om de torens van Bommelstein, zodat de luiken klapperden. Er trok niet veel verkeer door de heuvels die het oude slot omringden, want in het najaar kan het daar lelijk tochten. Het enige leven dat men er kon waarnemen, bestond uit een vlucht Ebels, die zich naar het zuiden spoedden En een paar zwervers, die geen vast doel voor ogen hadden. Ze heten Rippe en Zetta en gingen waar de wind hen dreef. Totdat ze bij een kromming in de weg het bouwwerk in het oog kregen. En verrast stilhielden. Dat lijkt me wel iets. Daar is wat te halen, dat ruik ik. We wachten daar in de buurt even onze beurt af. En dan aan de gang. Daar woont een rijke stinkert. Het is daar warm en gezellig. Wie zo woont, heeft het toch maar goed. Precies. Zo op het oog had ze daar gelijk in. Maar soms bedriegt het uiterlijk en wordt daarachter in stilte heel wat afgetopt. Zo ook hier. Heer Bommel stond voor het knapperend haardvuur zijn handen te warmen... terwijl een rilling over zijn rug voer. Bruch, ik weet niet wat het is. Ik mis iets. Terwijl ik alles al heb, zodat ik niet weet wat het is. De haard brandt en ik heb het lekker warm... maar ik voel me koud en kil van binnen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 Maar als men dan thuiskomt, is alles leeg en grijnst de kunstje aan... zodat men zich afvraagt, waarom, waarheen? Vooral als de luiken knarsen in de herfstwind. Hij liet zich in zijn gemakkelijke stoel voor de haard zakken... en staarde pijnzend in de vlammen. Achter hem betrad de bediende Joost met stille tred het vertrek... en zette de middagthee zorgzaam op een tafeltje. Anders nog iets van uw dienst, heer Olivier? Nee, ik heb alles al. Een stamslot en een haardvuur. En een trouwe bediende en vervelende thee. En toch is het een kale boel. Ik heb alles en toch ben ik niet gelukkig. Zeer betreurenswaardig. Ja. Als er verder niets meer van uw dienst is, dacht ik naar de stad te gaan. Huh? Dit is mijn vrije middag met uw welnemen. nemen. Oh. Toen Joost even later naar buiten trad om zich naar de bushalte te begeven... keek heer Bommel hem vanaf het bordes na. Aan hem heb ik ook niets. Slappe theeën, lege praatjes. Maar warmte en meegevoel, hoor maar. En als hij me nog een keer laat welnemen, wordt het me te veel. Tobberig daalde heer Olly de stoep af en betrad het gazon... waar de wind dorre bladeren overheen joeg. Verwaaide bloemen bogen zich zonder levenslust in het gras... Of lagen geknakt ter aarde, zodat het hem droevig te moeden werd. Door de koude verwelkt en in de knop gebroken. Net als ik. Ach, het is heel vreselijk om één met de natuur te zijn. Met nietsziende blik schuivelde hij steeds verder van de voordeur af. En dat werd gezien door de beide zwervers Rippe en Zetta. Ze stonden verscholen achter een dikke boom even buiten de tuin. <klaar> Dat is meneer zelf. En hij heeft de deur open laten staan. Als jij hem nou een poosje aan de praat houdt, ga ik naar binnen. We weten niet of ze daar nog meer wonen als die je een gaat krijgen. Dan maak ik gehakt van ze. Maak je over mij geen zorgen, mijn vogeltje. Denk liever aan je eigen werk. Vertel hem de waarheid, zodat horen en zien hem vooraan. Heer Bommel had zich naar een perk begeven en daar de droevigste bloem geplukt. Omgewaaid door de stormen des levens. Doelloos sleept men zich voort als eenzaam heer zijnde. Terwijl een stervende bloem de enige aanspraak is. Zodat men alleen en koud bij het haardvuur zit. Wil je de toekomst weten? Uh -huh. Uh -huh. Ik ben Zeta uh -huh. En ik weet alles wat er geweest is en wat er komen zal. Oh. Bedek mijn palm met zilver en ik zal je je lot vertellen. Oh. Heer Olly liet verrast zijn bloem vallen... en haalde enige florijnen tevoorschijn. Geef me je hand. Ja. Mm, mm, mm. Wat een prachtige lijnen. Oh. Je hebt heel wat meegemaakt. Ja. De stormen des levens hebben je getroffen. Ja. Alleen en koud zit je bij je haardvuur. Hoe weet u dat? Uh, is er nog hoop, denkt u? Er is hoop, uh. ja... Je hebt rijkdom en een mooi huis, maar je bent eenzaam. Ja. Je zult een lange reis over het water maken met een ongevormd iemand. Maar, oh, kijk, oh, oh, oh. wat zie ik daar? Oh, oh, oh. Ze boog zich dieper over heer Olly's hand en liet een zilveren lachje horen... Oef. dat door de wind over het tuinmuurtje gevoerd werd... Oef. juist op het moment dat juffrouw Doddel daar in grote haast naderde. Zij bleef verstart bij de tuinpoort staan en keek met grote ogen naar heer Bommel, die daar hand in hand stond met een onbekend vrouwspersoon. De wind streek klagend langs de pilaren, maar daarbovenuit hoorde ze duidelijk het gekeer van het vreemde mens. Uh, uh, mm. um. Prachtige Venusberg. Jij moet vooral aandacht aan de liefde geven, hoor. Ja, ja. Wat jij nodig hebt is vrouwelijke warmte en tederheid. En ik... Ja. Dotteltje luisterde niet langer. Dit alles was te veel voor haar. En terwijl ze in schrijen uitbarstte, snelde ze terug naar haar huisje. Tompoes, die toevallig op dezelfde weg liep hoorde haar aankomen en bleef verbaasd staan. Is er iets? K kan ik soms helpen? Niemand kan me helpen. Ik dacht, hm? ik dacht dat, dat Ollie het kon me, me niet. Wat is er met de heer Bommel? Die, die heeft andere dingen aan het hoofd zo, zo, zo opgetut. Je, je weet wel, en juist nu al, nu ik hem zo nodig heb... Ach, hij was altijd zo moedig en zo sterk en ik, ik voelde me altijd zo veilig bij hem, maar nu... Waarvoor had u hier Oli nodig? Is er iets ergs gebeurd? De, die ambtenaar is bij me geweest, die meneer Dorknoper. Mijn huisje wordt onteigend. Het wordt afgebroken, want hier moet een nieuwe stadswijk komen die buitenrommel heet. Daarvoor wordt alles gesloopt, alles wat mooi en vertrouwd was... Het is erg voor een vrouw alleen. Ik, ik dacht dat dat Olly misschien... Maar meneer Bommel zit oogjes te trekken met handje vasthouden. Hm? Meneer Bommel heeft... Ach, ik wil niets meer over Ze draafde haar tuintje binnen en Tom Poes liep nadenkend verder. Een nieuwe woonwijk hier? Dan gaat alles tegen de grond. Bommel zijn dus ook. Hm, dat is niet zo best. En wat is hier Olly aan het doen? Ik kan beter eens met hem gaan praten. Hij was zo in gedachten verdiept dat hij geen aandacht schonk aan de twee zwervers die hem tegemoet kwamen. En daardoor zag hij ook niet dat een van hen een zware zak over de schouder droeg. Het misdadig paar kreeg zo de kans uit het gezicht en dit verhaal te verdwijnen. De kleine criminaliteit wordt lang niet altijd meer bestraft. Toen Tom Poes de hal binnenkwam zag hij heer Bommel verwezen op de drempel van zijn kamer staan. Het is heel vreselijk. Er is ingebroken... terwijl ik met die aardige begrijpende dame stond te praten. Mijn zilveren haardstel en mijn antieke pijpreiniger zijn verdwenen. Hm, dat is niet zo leuk. Nee. Het is ook gevaarlijk om de deur open te laten... als u naar buiten gaat om met een dame te praten. Maar... Er is iets anders vervelend. Kijk eens wat de bendes hier hebben gemaakt. Gelukkig hebben ze mijn kunst niet meegenomen. Maar mijn bestek wel. Het is erg. Ik ben toch al zo laag gezonken door de koude en leegheid om me heen. Terwijl ik toch alles heb. Zodat ik niet weet wat ik eigenlijk mis. En dan had men mijn bezittingen nog weg ook. Ja, maar er is iets ergers. Ze gaan hier een nieuwe stadswijk bouwen. En nu zijn ze bezig met onteigenen. Aan jou heb ik ook niks. Ik voel me lang niet goed en men steelt mijn kostbare erfstukken... waar ik zo aan gehecht ben. En wat doe jij? Jij praat over nieuwe stadswijken. Ja. Ach, een heer is altijd alleen met zijn moeilijkheden... zonder een warme hand die de leegte vult. Ik ga, uh, ik, ik, ik ga naar de stad om de politie te waarschuwen... en de kleine club en zo. Ik ga mee. <middels> Wat ik nodig heb is vrouwelijke warmte. En daarom zal ik een lange reis over het water gaan maken. Dat zei die dame die ik in de tuin tegenkwam. Tompoes begreep dat er een waarzegster geweest was. En dat zijn vriend vol zat met onlustgevoelens. Waar hij hem toch niet mee kon helpen. Daarom was hij zo verstandig om zijn mond te houden. En ook niet verder over de nieuwe woonwijk te praten. Maar hij voelde dat hij er iets aan doen moest... En daarom stapte hij snel uit toen de oude schicht voor de kleine club stil stond. Ik ga naar de stadsbibliotheek. Oh, oh. En uh, gaat u niet naar de politie om de inbraak aan te geven? Straks, straks. Ik ga eerst hier naar binnen, want hier kan ik wel hoogstaande begrijpende lieden vinden die met een heer kunnen meevoelen. Maar dat bleek tegen te vallen. De markies de kantenkleer stond bleek van woede tegenover burgemeester Dikkerdak... en gaf uiting aan zijn gevoelens. Het is afrui! Na alles wat ik voor deze gemeente gedaan heb... de helft van een park onteigenen voor een platte woonweek. En gij, Amiesse, gij zijt het die daarachter zit... als het rode krapu dat ik eindelijk in u ontmaskerd heb. Wow, wow. Dit is de laatste druppel... Na de eerste toeren zocht ik troost bij mijn harp, om mijn snaar te laten trillen. En zoals immer bracht Tatsula's, al vorens heen te gaan, zal ik u deelgenoot maken van de diepe roerselen die in mij opwelden, als afscheidswoord. Alle rozen zijn vannacht vergaan. En de dageraad bracht regen... Ja. die nu ritselt in mijn oprijlaan. zie, huh. huh? ik kan er niet meer tegen. <hier> ik, ik, ik ook niet. Ik, uh... Een natte wind beweegt de bladeren... die stervend naar het asfalt zijgen. In mij weent het bloed der vaderen... want het is uit... Mijn stem moet zwijgen. De heer de Kantekleer wachtte niet op bijvalsbetuigingen. Hij keerde zich om en schreed naar de uitgang. Doch bij het beklimmen der treden wende hij zich een weinig om voor een gesmoord laatste woord. Parbleu, terwijl gij cement in mijn park stort, zal ik mijn buiten verkopen aan een horeca bedrijf. Want hier kan ik niet blijven. In mijn stamslot Troubelo zal ik mij terugtrekken... om mee te bezinnen op mijn poëzie. Adieu. Heer Bommel ontwaakte uit de verdoving... waarin het afscheidsgedicht van de marquise hem gebracht had... en wende zich tot de versufte burgemeester. Wat betekent dit? Waar had hij het over... Waarom gaat hij zijn buiten aan een café verkopen? Wow. Huh? We kunnen de heer Dikkerdak beter alleen laten. Komt u mee, dan zal ik het u uitleggen. Ja, graag. Ja. Heer Olly volgde de doorknoper naar de uitgang... en onder het lopen vertelde de hooggeplaatste beambte hem alles wat oplettende luisteraars al weten. Hm? De raad heeft het plan voor de nieuwe woonwijk al aangenomen. Ach. Daardoor wordt ook de onteigeningen fijn. feit. Ja, ja, ja. De burgemeester trekt het zich erg aan. Ach, ja. Hij heeft geprobeerd het tegen te houden, hm. maar de raad was voor. Ja. Nu, dan houdt alles op, dat zult u begrijpen. ja. En ik dan? Tja, ik ben heel bang dat ook uw huis, Bommelstein, in de weg staat. Nee. Maar dat zijn details. Die worden geregeld door de gevolmachtigde inspecteur. Terwijl heer Bommel in de kleine club was... zat Tom Poes in de stadsbibliotheek met een stapel geschiedenisboeken om zich heen. Hmm, ergens zal Slot Bommelstein toch wel genoemd worden? Het is tenslotte een oud kasteel dat al heel wat heeft meegemaakt... De marquise noemt het nu wel een opgelapte ruïne, maar het is vast een historisch gebouw. En ik zit al in de middeleeuwen zonder dat ik het ben tegengekomen. Hm, misschien zoek ik verkeerd. Ik zal die dame eens vragen. De dame die hij bedoelde was doctoranda P. Ritsel, die daar die middag persoonlijk toezicht hield. Dat was maar gelukkig, want ze wist meteen wat hij bedoelde. Bommelstein, mm -hmm. dat is de echte naam niet hoor. Oh. De nieuwe eigenaar heeft het naar zichzelf genoemd. Oh. En hij heeft er nogal wat aan verbouwd. Mm -hmm. Jammer. Maar het is oorspronkelijk een noormannenvesting mm -hmm. En in de middeleeuwen noemde men het de Drakenborg. Mm -hmm. Interessant gebouw. Je kunt er alles over vinden in foliant D127. Vent. Mm. Ze had gelijk. En Tom Poes was dan ook geruime tijd bezig om een pagina uit het boek over te schrijven. Daarna haastte hij zich het gebouw uit... juist op het moment dat heer Olly daar in een verzakte houding passeerde. Heer Bommel, ja? ik heb iets belangrijks ontdekt, zodat we... Het is te laat, jonge vriend. Alle rozen zijn vannacht vergaan. Ja. En Bommelstein staat ook in de weg. Bommelstein heet anders. Het is heel vreselijk. Ik hoor het haar dat ze een nieuwe woonwijk gaan bouwen. Dwars over mij en de markies heen. Ja. Maar die gaat weg. De markies bedoel ik... Want het regent in zijn oprijlaan en daar kan hij niet meer tegen. Ik trouwens ook niet, jonge vriend. Alles is koud en leeg. Terwijl men mijn tafel zilver steelt en mijn huis en haard gaat afbreken. Het is wel erg voor gevoelige heer. Zeg nu zelf. Tom Poes wist zelf daarop niets te zeggen. En omdat hij heer Olly kende, was hij zo verstandig om voorlopig te zwijgen. <middels> Hij luisterde dan ook geduldig naar het klagen van zijn vriend... totdat ze bij het zijpad kwamen dat naar zijn huisje leidde. Laat me er hier maar uit. Huh? Ik moet een belangrijke brief schrijven... voordat oh. ik het nummer van het boek vergeet. Uh, D-127 was het. Het is mooi. Wat kan er nu belangrijker zijn dan de wereld... die om me heen verandert en vergaat, terwijl er nog mist opkomt ook? Maar ga je gang maar en laat mij maar weer alleen met me zorgen... De heer Bommel gaf grimmig gas en niet lang daarna stapte hij lusteloos de hal binnen... waar de bediende Joost bezig was zich van zijn jas en hoed te ontdoen. Ah, ik ben ook juist terug en weet u wat ik van mijn neef gehoord heb? Nee. Hij is bode ten stadhuizen. Eh? en hij vertelde mij dat de burgemeester zijn ontslag heeft ingediend nee. met uw goedvinden. Hij schijnt een ernstig meningsverschil met de raad te hebben. Ik dacht nog, de burgemeester neemt ontslag... Ik dacht al, wat ziet hij er slecht uit. Net als ikzelf. Mijn, mijn neef vertelde me trouwens dat hier een nieuwe woonwijk gebouwd gaat worden. Heel gezellig, omdat mijn tante dan in de buurt komt wonen. Maar um, ik ben zo vrij mij een weinig bezorgd te maken over Bommelstein. Uh. Dat ligt precies op de weg van de nieuwe wethouder Kneepstraat, als ik mij verstouden mag. Uh. Heer Olly luisterde niet verder. Hij sloeg de handen aan de oren en haaste zich het pand uh. uit omdat het hem allemaal te veel werd. Voorzichtig, heer Olivier. Het is vandaag vrijdag de dertiende. Ach, oh, mij wordt niets bespaard. Bij het noorderpoortje, dat aan betere tijden herinnerde, bleef heer Bommel staan en stak met bevende handen een pijp op. Om zijn oren blies de schrale wind en om zijn voeten dwarrelde dorre bladeren, zodat de verwaaide rook hem geen troost bracht. Wat nu te doen? Ik ben aan het einde van mijn Latijn. De wijze dame die me vanmiddag aansprak zei dat ik gebrek aan warmte had. Begrip, zei ze. Een zachte vrouwenhand. zou zou misschien... Hij maakte de gedachten niet af, maar begon zonder bepaald doel te lopen. Toen hij eenmaal in beweging was, namen zijn gedachten vastere vorm aan. Warmte... Natuurlijk, dat is wat ik nodig heb Alles is kaal en leeg zonder een tere vrouwenhand Die liefderijk de rimpels glad strijkt als de zorgen boven het hoofd groeien En kijk, daar woont Doddeltje Mevrouw Doddel, bedoel ik hier zal ik het begrip en de steun vinden die mijn leven inhoud kunnen geven. Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Oh, dadeltje, dadeltje, dadeltje, dadeltje, dadeltje. Dit inzicht hield hem zo bezig dat hij niet zag dat de luiken voor de ramen gesloten waren. En toen hij voorzichtig wilde kloppen, werd de deur reeds geopend. Oh, oh, oh ik, ik... Ik... Ik wilde... Ik uh, bedoel... Dag, meneer Bommel. Uh, ha? Ik ga een ander onderkomen zoeken. Oh, voorgoed. Mijn huis wordt afgebroken. Voorgoed? Afgebroken? Ook afgebroken? Het was prettig u gekend te hebben. Oh. Ik hoop dat u gelukkig zult worden met die... Uh, die dame. Ja. Ik wens u het beste. oh. oh, oh. Alles wordt afgebroken. De markies en de burgemeester. Het hele leven. Wat is bobbelstein zonder Donaldje? En zonder bobbelstein? Nu is alles me ontvallen. En wie zou ze met die dame bedoelen? Misschien die waarzegster van vanmiddag? S zou ze soms... Maar nee... Ze geeft immers niks om, hè? Meneer Bommel, zei ze. Zo tobbende slofte hij met nietziende blik voort... totdat hij aan het einde van het weggetje op de heide belandde. Die was grijs en verlaten. En de zon daalde aan de einder in een gele lichtstreep... die regen voorspelde. Bommelstein ligt op de wethouder Kneepstraat. Och... Mij rest niets anders dan naar een ver land te gaan. Een verre reis over het water, zei die waarzegster. Een eenzaam en vergeten leven leiden, dat is het enige. Er is niemand meer die zich iets van me aantrekt. Zelfs Tom Poes schrijft liever brieven... dan dat hij naast me staat om het onrecht te bestrijden. Vroeger, ja, toen was alles anders... Geen zee ging ons te hoog en samen grepen we iedere poel van verderf aan. Maar nu, alleen de herfst des levens tegemoet, dat is mijn land. Maar zo alleen was hij toch niet, want Tom Poes was druk met hem bezig. Toen hij zijn brief gepost had, ging hij naar Bommelstein, omdat hij meende dat heer Olly nu misschien wel in staat zou zijn om over de dreigende moeilijkheden te praten... Maar dat viel tegen. Heer Olivier is op betreurenswaardige wijze het huis uitgegaan. Wat bedoel je, Joost? Waar is heer Oli naartoe? Dat is het juist, jonge heer. Ik ben zo vrij ongerust te wezen... omdat heer Olivier er goed aan meende te doen... om het huis in opgewonden toestand te verlaten. Oh. De kwestie was dat ik me veroorloofde... me zorgen te maken over Bommelstein... en dat greep hem aan, als ik me zo mag uitdrukken. Nou, dat grijpt mij ook aan, hoor. En, en daarvoor kom ik juist. Het is tijd om een plan te maken... We moeten iets doen. Um, ik heb een stuk uit een boek over geschreven. dat over Bommelstein gaat. En dat is het heb ik voor hem om zo aangedaan. de koude natuur in te rennen zonder picknickmand. Nee. En dat terwijl de wind zo akelig piept. en de avond zo kil naar beneden slaat. Mm -hmm. Als hij nu nog de auto had genomen. Ja, ja dat is vreemd. Ja. Ja. Laten we tot morgen wachten. Als hij dan nog niet terug is, gaan we hem zoeken. Het is nu te donker. Op dat moment kreeg ook heer Olly in de gaten dat het donker begon te worden... en dat hij beter naar huis terug kon keren. Maar het was vervelend dat de mist intussen dichter werd. En toen hij zoekend om zich heen keek, merkte hij dat hij de weg kwijt was. Zelfs de weg naar Tom Poes kan ik niet meer vinden. En dat er wel Joost nu met de port op me wacht... terwijl ik de maaltijd heb overgeslagen. Wat nu, oh, als, als dat maar goed gaat... Het is merkwaardig hoe eindeloos de heide is wanneer het donker wordt... en de herfstnevels over de grond kronkelen. Heer Bommel werd dan ook steeds onzekerder... en zijn gedachten bewogen zich vormloos door zijn schedel... terwijl de leegte hol in zijn maag rommelde. Het is duidelijk dat hij op een dieptepunt in zijn bestaan was aangekomen. En als het niet zo kil was geweest... Zou hij zich hebben neergelegd om op zijn einde te wachten? Maar nu topde hij met lege ogen voort, hijgend en struikelend over de paddenstoelen, totdat hij een vreemde verhoging gewaar werd, die zich schimmig aftekende tegen het licht van de benevelde maan. Een poosje stond hij er verstart naar te kijken, maar toen liep hij er voorzichtig op af. Het bleek een grijzaard te zijn... die op een hunnebedachtig bouwsel zat... en hem een eigenaardige blik toewierp. Snachts is het mistige dan ja. buiten. Oh, eh... Ja, eh... Nee, bedoel ik... Waar ben ik? Je bent hier. Hier. Maar ik zoek eigenlijk naar Tom Poes... Gezelschap bedoel ik, om mee te praten, omdat zelfs Donaldje Dwalen is heel anders. Huh? Kom maar neer, huh? dat is duidelijker. De grijzaard liet ja? zich van de steenzakken en doker onder, terwijl hij heer Olly een helpende hand toestak. Er bleek oh. zich daar een trap te bevinden die naar beneden leidde, en omdat er warme lucht uit het gat opsteeg, liet hij zich gewillig meevoeren. De trap ging kronkelend naar een onderaardse ruimte. En de warme lucht die herbommel tegemoet kwam, droeg aangename etenscheuren mee. Zodat hij een beetje begon op te knappen. Oh, het was een akelige dag. Ik voelde me lang niet goed. En de ene narigheid kwam na de andere. Terwijl een natte wind de bladeren bewoog. En er was een dame die zei dat ik een verre reis over het water zou maken. Maar beneden is vlug Kijk, kijk, een voedzame maaltijd. Dat is nu net waar ik behoefte aan heb. Hij mag best eenvoudig zijn, maar als men innerlijk verwarmd is, kan men ook warmer denken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat gaat heel diep hoor, dat heb ik al vaker gemerkt. Want ik heb in mijn leven al heel wat meegemaakt. En dat ging altijd beter als mijn maag gevuld was. De grijsaard nam het bord op en nadat hij er glimlachend aan gesnoven had... gooide hij het leeg in de borrelende pot. Na het eten is het goed rustig. Maar, maar daar had ik nu net zo'n behoefte aan. Zo vindt alles zijn weg. En als alles verdwijnt, is het leven zo doelloos voor een heer van mijn stand. Parnas, Parnas, een heel eind is dichterbij. <laughs> Wat bedoelt u? Ik ben bang dat u niet begrijpt wat ik bedoel. Kijk, ik ben bezig mijn leven anders in te richten en daarom wilde ik naar een ver land. Over het water. Mijn dochter zal je parnas wijzen. Ja. Want het water is diep. Water is diep. Ja. En varen is veel verder dan gisteren. Heer Bommel keek de hard na, die een donkere gang inslofte. Dit bord ga ik heel stilletjes weer vol scheppen, want ik heb honger en die bejaarde heer is gek. Het is hier trouwens lekker warm, na de regen die in mijn oprijlaan ritselt. Daar kan ik niet meer tegen, bedoel ik. En kijk, daar ligt een matras, zodat ik een slaapje ga doen. Morgen is de mist misschien weg, zodat ik Tom Poes kan vinden. Ik moet hem spreken. Tom Poes zat de volgende morgen nog aan zijn ontbijt, toen Joost op de buitendeur van zijn huisje klopte. Ik ben zo vrij geweest de oude schicht voor te rijden. Het is nog wat vroeg, maar tot mijn bevreemding kon ik vannacht niet slapen wegens bezorgdheid over heer Olivier. Men hecht soms toch meer aan een persoon dan men wel weet. Ik stel voor om nu te gaan zoeken, al zal dat niet meevallen. Men weet niet welke richting men in moet slaan. Maar... Volgens het weerbericht hangt er nogal wat mist over de heide. Dus moeten we die kant op, want het ligt voor de hand dat heer Olly in de nevels verdwaald is. En dat hij daarom niet is thuisgekomen. Zo had ik het nog niet bekeken. Maar rijden door de mist en nog zoeken ook is uiterst priculeus, jongeheer. Hm. Kijk, daar hangen de dampen al met uw welnemen. We mogen het grote licht wel aandoen. <middels> Ook heer Bommel merkte dat het nog steeds miste... toen hij die morgen van onder de steen naar boven kwam. De grijzaard stond hem op te wachten met een grote ah. vogel op zijn schouder. Nee, dit is mijn dochter Ima. Oh, Zij zal je het water naar Parnassel brengen. In mist kan je graven. Oh, ja, ik uh, dank u wel voor uw gastvrijheid. Heer Olly liep op goed geluk achter de vogel aan. Het beest fladderde in een rechte lijn... Alsof het een bepaalde richting volgde. Maar toen heer Olly aan zijn linkerkant een bekend gebouw boven de nevels op zag reizen, oh. hield hij halt. Daar, dat is het stadslaboratorium. Nu kan ik te weten komen waar ik ben. De rivier gaat vlakken. Nou. Maar heer Bommel sloeg linksaf zonder zich aan die opmerking te storen. Terwijl het dier berustend op zijn schouder ging zitten. Oh. Tot zijn grote opluchting bereikte hij nu eindelijk weer vertrouwd gebied. Ah. En hij stapte glimlachend de werkruimte van professor Prulwitskovski binnen. Hm? Jammer genoeg trof hij het niet. De geleerde was juist doende om de plaats van de zon... ten opzichte van het middelpunt in het uitdijend hilal te berekenen. En hij keek danig gestoord op toen hij zijn bezoeker zag. Wat? Wat? Wat? Ik ben dadig. Eh? Maak u zich voort. Maar ik ben voort... Ik ben verdwaald, bedoel ik. En nu weet ik niet welke kant ik op moet. Waar ben ik precies? Ik ben ja daar dat vast te stellen. Oh, oh. Waar is onze sonnensysteem met betrekking tot het de centrum des universums? Zo vraag ik mij. Ja, maar ik wil graag... En dan komt hij naar graag... Lomp met zijn pakiet mij vragen waar hij ja. ik... Het de centrum des universums is waar men is. Fuit! Deze opmerking was te veel voor professor Prulwitskowski. Heer Bommel wilde nog uitleggen dat Ima geen parkiet was... maar eigenlijk de dochter van een grijzaarts die onder een steen woonde... maar daar kreeg hij de tijd niet voor. Ruit met die papagaai, uit mijn universum! Heer Bommel draafde aanvankelijk voort zonder aan de richting te denken... omdat de uitzinnige geleerde hem een reageerbuisje tegen het achterhoofd wierp... Maar de vogel hield haar hersens erbij. De rivier loopt vlugger. Volg mij staart. Het geschreeuw van de gestoorde hoogleraar... overstemde het geluid van een naderende automotor. Dat heer Olly dan ook niet hoorde. Hij volgde de vogel... en jammer genoeg liep hij daardoor een ontmoeting met Tom Poes mis. Het was een vrije keuze die zijn lot bepaalde... maar daar had hij geen weet van. Vreemd, een riviertje. Dat heb ik nooit gezien... En kijk, daar ligt een soort gondel. De vogel Ima vloog rechtstreeks op de boot af en streek op het dek neer. Ah, ah, ah. Oh. Voort, voort! Heer Bommel daalde aarzelend de oever af en liet zich in het vaartuig zakken. Dat ging niet zonder moeite. Oh, het, het was maar een duur, rank scheepje dat sterk overhelde onder oh, zijn gewicht... Oh, oh. zodat hij bijna tussen de wal en het oh, schip raakte. Voort, waarom eigenlijk... Wat zoek ik in dit weer op een schip. Het gaat nog regenen ook, terwijl ik warmte zoek. Oh, ik ben gek dat ik het doe. Terwijl hij zo wiebelend stond te tobben, had Ima door een kajuitraampje het touw losgegooid, zodat de gondel plotseling door de stroom werd meegevoerd. Het is te begrijpen dat de onbevaren heer hierdoor het evenwicht verloor en achterover op het dekje smakte. Enige tijd bleef hij versuft liggen. Terwijl de regen op zijn schedel drupte en het water langs de boorden gorgelde. Een bootreis. Dat heeft die waarzegster me gisteren voorspeld. En daarom zit ik hier. Wie met gekken omgaat, wordt er door besmet. En daar kan ik niet tegen. Er is niet eens een misstand die ik moet bestrijden. Een bootreis met een ongevormd iemand. Dat zei die dame. Als dat maar goed gaat, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Op de heide was de mist opgetrokken... en daardoor konden Tom Poes en Joost zien waar ze reden. Kijk, daar is het laboratorium. Hier kunnen we vragen of ze heer Olly soms hebben gezien. Het zou kunnen zijn dat hij hier om onderdak gevraagd heeft of zo. Denkt u? Mm -hmm. Als u me toestaat vraag ik me af of we de politie niet beter kunnen verwittigen. Het gaat tenslotte niet alleen om heer Olivier's betreurenswaardige verdwijning. Er is ook nog een inbraak gepleegd. Heel verdacht als u me permitteert. Maar Tom Poes was al uitgestapt en liep het stadslaboratorium binnen... waar hij professor Prulwitskowski te midden van boeken en papieren aantrof. Uh, hebt u heer Bommel soms gezien? We weten niet waar die is. En... Traan, wij weten niet waar wij zijn... En dat grote lummel hm? is wat ik dadig ben in een formule vast te stellen. De Pilwitskowski formule. Oh, maar wij zoeken... Ik zoek. Uh... De bommel is bereid hier geweest om mij te bevragen. Oh. De centrum is waar men is, zei de vogel. Hm? Als ik nog eenmaal over de bommel verneem raak ik verrukt. Scheert u zich voort. Hm. Hm, hm. De bommel is bij de proef geweest. Maar die zit zelf ergens naar te zoeken en hij wil niets meer over heer Olly horen. Dat is betreurenswaardig. Ja. Maar als ik vragen mag, uh, gaan we nu naar de stad om de politie te raadplegen? Straks misschien. Oh. Maar het schoot me ineens te binnen dat heer Olly het over een reis op het water had. En toevallig las ik vanmorgen in de krant dat de Albatros vandaag in Rommeldam verwacht wordt. Mm. Daarom kunnen we best eerst even naar de haven gaan, dacht ik zo. Uh, zeer wel. Ja. Het water trekt heer Olly hier soms aan. Mm -hmm. Vooral als een gestel wat aangeslagen ja. is... Maar ik voor mij blijf aan de politie denken. Die heeft tenslotte gestudeerd in Verdwijningen, als ik daarop mag wijzen. Ja. En zo'n schip ligt misschien nog niet eens langs de kade... ...zodat men in de koude moet staan wachten, met permissie. Ja. Trouwens, waar is hier Olivier in de tussentijd? Ja. Daar gaat het nu maar om. Wel, heer Bommel bevond zich in de gondel, zoals oplettende luisteraars weten. Het bootje was door de stroom meegevoerd totdat deze plotseling uitkwam in de rivier de Rommel... die hier flink breed was voordat hij in de zee uitliep. Pas op, het water wordt hier te groot. Doe dan wat. Hoi, oh, daar komt een schip aan. We moeten sturen. Sturen is goedkoper in Parnas. Wanneer zo'n driftig zijriviertje in de hoofdrivier komt... ontstaan er natuurlijk allerlei grillige stromingen... waarvan een gering vaartuigje maar al te gemakkelijk het slachtoffer wordt... Dat merkte heer Olly toen de gondel op een vreemde manier rond begon te draaien, terwijl het vrachtschip snel naderde. In wanhoop greep hij een lange roeiring die aan dek lag en begon daarmee te wrikken. Een heer in nood kan meer dan hij wel weet. Het bootje veranderde dan ook van koers en begon zijdelings op het dreigende zeeschip af te slingeren, terwijl de vogel op de voorplecht Dat zat te roepen. Hun nadering bleef niet onbemerkt op het stoomschip Albatros. En de stuurman van de wacht slaakte een uitroep. Bakboord, Jeroen! Die vessel is hak geworden! Niks, bakboord! Daar zijn zandbanken! Volle kracht, achteruit en stuurboord! Op de gondel raakte de navigerende heer door het aanzwellende rumoer lelijk uit de slag. En het angstzweet brak hem uit. Hij begreep dat hij op het punt stond te vergaan. Al sloot hij de ogen om het einde af te wachten. Maar toen er niets gebeurde, keek hij voorzichtig opzij. Het grote schip lag scheef en bewegingloos in de rivier. Het was duidelijk dat het op een zandbank gelopen was. Oh, het geluk van de bobbels. Oh, oh, en kijk, dat schip ken ik. Het is de Albatros. En daar hangt kapitein Walrus over de reding. Linksaf is rechtdoor. Ja. Oh, heer Rus, wat prettig dat ik u net tref. Kan ik als passagier bij u aan boord komen? Dit gondeltje is te klein voor een heer in mijn positie die over het water moet om zijn leven vol te maken. Waar dat plappers dat stommels niet is, huh? de er toch Wat? Ik zal je alleen vervolmaken, meneer. Af. Op aan boord zal ik een dik met je Hoe Zojuist zullen varen, ik nu op een zandbank. Maar u kent me toch? Ik ben stommels niet. Ik ben heer Bobbel. U weet wel. Zijn stem stierf echter weg toen de gondel door de stroom gegrepen werd en de albatros uit het gezicht verdween. Er trad een stilte in, die slechts verbroken werd door het geklots van water en het gekras van de vogel die... Rechts zo die gaat, riep. Ja... Die het bootje dreef naar de tegenoverliggende oever... waar zich de voortzetting van de zijrivier bevond. Heer Bommel tracht het vaartuig zoveel mogelijk recht te houden... want hij voelde zich geheel uit het lood geslagen. Er is niemand die me begrijpt. Snauwe en grauwe, waar ik ook kom. En nu vaar ik eenzaam een duister gebied binnen. Vergeten. Maar dat was niet waar... Tom Poes en Joost waren naar de haven gegaan om inlichtingen over de albatros te vragen. Het schip is er nog niet. Oh. Die botenverhuurder zegt dat de albatros verderop in de rivier is gestrand. Eh? Toen hij probeerde om een gondel te ontwijken. Een heel eigenaardige geschiedenis, zei die heer. Een gondel? Hoe komt die hier? Die moet wel ergens een koers kwijt zijn. Hm, zou heer Olly daar soms achter zitten? Precies wat ik had willen opperen. Als ik zo vrijmoedig had durven zijn, jonge heer. Weet je wat? We huren een roeiboot en we varen naar de Albatros. Ja. Misschien kan kapitein Walrus ons meer vertellen. U zoekt dat gestrande schip. Mm -hmm. Een kwartiertje roeien, stroomopwaarts. Hmm. U kunt er niet missen. Ze ligt op een modderbank. <middels> Zei de botenverhuurder die hen in een sloepje hielp. Dat zie je niet vaak. Nee. Maar ja, het is een oude scuit, hè. En de skipper zal ook wel van gisteren zijn. Dat valt te bezien. Ja, je hebt gelijk. Walrus is nogal bij de dag en ik ben bang dat hij nu een heel slecht humeur heeft. Na een kwartiertje bereikte ze inderdaad de albatros en klommen langs de valreep aan boord. Dag kapitein, hebt u heer Olly soms gezien? We hoorden dat... Hij aarzelde uh... toen hij het gelaat van de gezagvoerder Paars zag voeren, want hij wist wat dat betekende. Maar Joost was niet bekend met het verschijnsel. Heer Olivier wordt vermist met uw permissie. En nu maken wij ons ongerust, omdat hij een teergestel heeft. Gisteravond heeft hij zijn warme melkchocolade niet gehaald voor het slapen gaan. Ik heb bliksem op zijn onderkruier. Hou op oh, oh, oh. overpommels, meneer, of ik ga aan ongeluk. Uh, uh, uh, excuseer. Het is die overgehaalde braanbras in de grauwe erd geslagen. Hm. Gooit zich in een opgepolitoerde sloep voor mijn eerlijk schip... En spoelt dan in dat onkruid daar, voordat ik hem kan kraken. Oh, uh, uh, uh, in welk onkruid is hier Olivier gespoeld? De andere oever, daar. En is het erg, zo'n uh, stranding? Het zal me een zorg zijn. De vloed is al aan het opkomen en dan raken we vanzelf vlot. Hm. Trouwens, de rederij gaat dit goede schip verkopen voor de sloop. Hm. Te oud, zijn meneer kant en klaar tegen me. De tijd van kolen is voorbij... Uh, kunt u niet met olie gaan stoken? Op Bommelstein hebben we de verwarming ook om laten bouwen. Want heer Olivier was zo goed op te merken dat ik zwarte handen kreeg. En toen... Uh... Uh, en, en waarom noemt u dat groen daar uh, onkruid? Het deugt daar niet. Oh. Steeds wisselende stromen in de drap. En dat groensel is een donderbos. Een donderbos? Goeie bavia's en tarmolijnen. Nee. Oh. Ik denk dat je stommels niet meer terug zal zien. Bommel. Alles naar de sloperij, meneer. Ik ook. Walrus is geen vrolijk iemand. Zeer betreurenswaardig. Wat nu te doen, jongeheer? Hm? Ik geloof niet dat we hier Olivier kunnen bijstaan in zijn nood. Ja. We hebben dit scheepje voor een uur gehuurd en dat is haast verstreken. Hm. Bovendien heb ik nu reeds blaren. Houdt u mij ten goede? Het roeien hoort niet bij mijn professie. En tenslotte trekt de omgeving aan de overkant me niet zozeer aan. Als ik zo vrij mag zijn. Dan ga ik alleen. We kunnen heer Bommel niet tussen de Bavia's laten ronddrijven. Al weet ik niet wat Bavia's zijn. Leen me wat geld. Dan huur ik dit bootje voor een dag of wat en dan, uh, dan ga ik daar zoeken. Ik heb niet zoveel geld bij me met uw goedvinden. Hm? Want er moet natuurlijk ook statiegeld gegeven worden. Uh, ja. Nee, ik voor mij ga nu eerst de politie verwittigen en het lijkt me beter dat ik dan terug ga naar Bonnestuin. Er moet toch ook op het huis gepast worden, hè? Tom Poes ging daar niet op in. Hij keek zwijgend toe hoe Joost het bootje vastlegde en in de oude schicht klom. Hij was nogal uit het veld geslagen, totdat hij boven zijn hoofd iets voorbij zag drijven. Het was een ballon met een opschrift, die gevolgd werd door een andere. En ze stegen blijkbaar op achter het huisje van de botenverhuurder. Reclameballonnen? Daar zitten mogelijkheden in. Toen hij naar de achterkant van het huisje liep, zag hij dat hij gelijk had gehad. De botenverhuurder was daar als bijverdienst te doen om ballonnen op te blazen en ze de lucht in te sturen. Kan ik u helpen? Voor een florijn doe ik er twintig. Je komt te laat. Oh. De wind gaat draaien en dan wijzen ze naar de overkant van de rivier. Mm. Waardeloos voor de reclame. Er mm -hmm. woont niemand. Het enige wat daar groeit zijn waaibomen en wild gewas. Mm -hmm. Ik moet de wind naar de stad hebben, anders betalen mijn klanten niet. Nee. Dit was mijn laatste ballon voor vandaag. Dat was natuurlijk een tegenvaller. En Tom Poes trok zich voorlopig terug. Maar opgeven deed hij het niet. Dat heer Bommel hulp nodig had, begon steeds duidelijker te worden. Heer Olly zelf had het nog niet zo in de gaten. Na zijn ontmoeting met de albatros voelde hij zich wel erg alleen en in de steek gelaten... Maar het gondeltje gleed nu door een weelderig landschap rustig voort... ...over een rimpeloze stroom waaruit nevels begonnen op te stijgen. De enige vogel hier ben jij. Rustig hoor. Het is een mooi boottochtje, maar wel eenzaam. Het was mij eigenlijk om iets heel anders begonnen. En bovendien heb ik honger. Voort! Hm? Voort gaat verder dan... Ameris! Ja, ja, ja. En met die woorden verdween de vogel Ima onder de overkapping... Het valt niet mee voor een heer om alleen maar zo'n stomme vogel als aanspraak te hebben. Ja, zij kan het niet helpen, want haar vader was niet veel beter. Maar ik zit er maar mee, terwijl ik hier langs het natuur schoon drijf. Zodat het bij de keel uithangt. Vooral omdat ik honger heb. Op dat moment werd de deur van het kajuitje weer geopend... en stapte Ima het dek op met een hoofd opgetaste schotel oh, op de vlek. Maar dat is nu pas aardig... Eindelijk iemand die begrip voor een bommel heeft. Dat is heel wat anders dan de maaltijd die je vader me gisteren niet aanbood. Waarschijnlijk het vrouwelijke gevoel waar men tegenwoordig zo weinig meer over hoort. Hmm. Hij begon met een glimlach te eten. En het eenvoudige prakje bekwam hem zo goed dat hij weer oog voor zijn omgeving kreeg. De avond begon reeds te vallen. En van de oevers was weinig meer te zien door de dichter wordende nevels. Dit werd echter goed gemaakt toen de stroom een brede bocht maakte... en er plotseling een aanlegstijger in het zicht kwam. Aan het einde daarvan zat een eenzame visser naar zijn dobber te staren. En heer Olly stond verheugd op. Net op tijd. We zijn er voordat de nacht valt... zodat ik tenminste een warm bed kan hebben om in te slapen. Het begint koud te worden, bedoel ik. Uh, dit is toch Parnas waar je vader het over had? De gondel dreef vanzelf langs zij van de steiger, zodat heer Bommel een steunbal kon grijpen en het vaartuigje eindelijk stil bleef liggen. Uh, goedenavond. Is dit maar nas? Volgende Volgende Ha? Het is te begrijpen dat dit de reiziger ernstig teleurstelde. De boottocht begon hem erg te vervelen. En nu hij daar zo lag tussen de grillige nevelslierten, begonnen de stilte en de ongastvrije omgeving hem te bedrukken. Maar daar gaf hij niet aan toe. En moedig legde hij de gondel vast. Als je slaapt, moet je varen. En hier is het verder dan het einde. Het is goed even de benen te strekken. En achter deze aanlegplaats is vast wel een herberg, waar ik beter zou kunnen slapen dan in dat bootje. Ver van daar kwam Tom Poes tussen de bomen vandaan... waarachter hij zich verscholen had totdat het donker werd. En toen de botenverhuurder naar huis ging... klom hij over het hekje van het grasveld... waar de reclameballonnen werden opgelaten. De wind woei krachtig naar de onbereikbare overkant van de rivier... zodat alles gunstig leek voor zijn plan. Hij liep haastig naar de ballon... die op de gascilinder in de wind stond te schommelen. Ja... Dat wordt lenen zonder vragen. Maar nood breekt wet. En door de lucht zal ik hier Olly vlugger inhalen dan met een bootje. Hij zette de gastoevoer aan... en zocht toen op het veldje totdat hij een spijker en een dun stevig koord achter de hut vond. Hij wachtte tot de ballon bijna op barsten stond... en toen bond hij het touw stevig om de opening heen... op zo'n manier dat er een lange lus overbleef. Ten slotte draaide hij de schroef los en op het moment dat de ballon de lucht inschoot... sprong hij in de lus... zodat hij door de overspannen gasbal werd meegevoerd. Boven hem scheen de maan op de voortjagende wolkenvelden. En enigszins ongerust zag hij... dat die een andere richting hadden dan hij. Er zijn verschillende windrichtingen. Vervelend. Als zo'n ballon nu maar bestuurd kon worden. Maar dat kan niet, zoals ontwikkelde luisteraars weten... En dat werd des te vervelender, toen hij een poosje later tot zijn schrik zag... dat hij weer teruggeblazen werd over de rivier. Veranderlijke wind, noemt het weerbericht zoiets. Ook heer Olly had last van veranderlijke wind. Die joelend door de bomen joeg en zijn jaspanden deed wapperen. Hij had al een eind gelopen zonder ergens een teken van leven te zien. En tenslotte begonnen de zwiepende takken en de krakende stammen hem erg te bedrukken. Op een open plek zocht hij dan ook steun tegen een doorbuigende boom. Nergens een herberg. Hier is niets dan wildernis. En de wind huilt akelig. En het is koud. Ik had beter aan boord kunnen blijven. Hij keek met tranende ogen om zich heen. En beklempeld stelde hij vast dat hij tussen al dat bewegende gewas de weg was kwijtgeraakt. Zoals zijn gewoonte was. Met mij gaat het berg af. Alles is vijandig tegen me. Zelfs de natuur. Het lijkt wel alsof die bomen. Huh? Op dat moment gierde er een hevige vlaag door het bos en de woudreus die zich achter hem bevond, raakte hem met een maanbeschenen tak vol op de schedel, zodat hij buiten kennis tussen de dorre bladeren stortte. In slot Bommelstein werd de bediende Joost juist gewekt door het gieren van de wind om zijn torenkamer en hij richtte zich ongerust op. Heer dat ik slecht slaap. Ik heb mij tot mijn leedwezen niet delicaat gedragen tegenover heer Olivier. Al heb ik dan ook de politie verwittigd. Wie weet in welk ongerief hij zich nu bevindt... zonder zijn warme chocolademelk. Het is waar dat heer Bommel zich in ongerief bevond. Al wist hij nog niet direct hoe groot dat wel was. Toen hij bijkwam, stormde het nog steeds... Maar hij werd zich bewust van de vreemd zwiepende takken... en ook voelde hij onder zich de aarde bewegen. Als dat maar goed gaat. Er zit hier iemand onder de grond. Ik moet hier weg, bedoel ik. Hij kwam overeind om een veilig heenkomen te zoeken... Maar dat bleek niet zo gemakkelijk te zijn. Op het moment dat hij opstond, verrees er een grote boomwortel uit de grond... die zich doelbewust naar hem toe bewoog. En hogerop dreigde een lange boomtak hem te omhelzen. Het werd de ontredderde heer duidelijk dat dit niet alleen de aanzwellende wind kon zijn... maar dat er andere krachten in het spel waren. En dat werd hem nog duidelijker toen hij het op een lopen zette... Om hem heen kwamen de bomen in beweging. Ze rukten hun wortels los en schoven in zijn richting... zodat de open plek al spoedig gevuld was met dreigend en zwiepend loof. Het is mij niet mogelijk de gedachtegang van heer Olly te schetsen... want die hing als los zand aan elkander. Geen wonder, het is nu te begrijpen wat kapitein Walrus bedoelde... toen hij het over een donderbos met bavia's en tarmolijnen had... En iedereen die wel eens in zo'n woud geweest is, weet dat daar geen plaats is voor geordend denkwerk. Heer Bommel rende dan ook verwilderd voort. Help! Help! Tobus! Ima! Help! Help! Waar ben je? Ik ben hier! Jij oh. niet! Als jij niet bent... Kan je niet verder? Nee, oh, nee. Nou, wacht mijn staat aan. Ja, ja. Heer Olly gehoorzaamde en slofte versuft langs de geschrokken bomen terug naar de aanlegstijger waar de gondelachtige boot nog lag. Hij merkte nauwelijks dat ze even later weer verder dreven in het maanlicht. Maar hij hoorde wel de stem van de hengelaar. Volgende aanlegplaats. De volgende morgen hing de bediende Joost in een lusteloze houding op het bordes van slot Bommelstein. Het was met zijn nachtrust niets meer geworden. En nu probeerde hij door het inademen van vochtige herfstlucht weer op krachten te komen. Geen spoor van de heer Olivier. En toch heb ik de politie gewaarschuwd. Die heeft hulp toegezegd, maar waar zijn ze? Misschien die naderende auto? Nee, dat is het voertuig van de heer Dorfknoper. Goedemorgen. Is de heer Bommel thuis? Um... Dit is de heer Schifter, adjunct inspecteur van de bouwcommissie. Ja. Hij heeft een brief ontvangen die een onderzoek van dit pand noodzakelijk maakt. Dat is met het oog op de bouw van de nieuwe woonwijk Buitenrommel. Gezien voliant D-127, we moeten de zaak grondig doorpeilen. Het spijt me. Zolang heer Olivier er niet is, kan ik geen toestemming geven om mee te werken aan die woonwijk die zonder zijn goedvinden plaatsvindt. Intussen zweefde Tom Poes nog steeds op de gekeerde luchtstroom over het landschap. Dat begon hem natuurlijk erg tegen te staan, want het is geen pret om een hele nacht op een touw te zitten, vooral niet als men de verkeerde kant op gaat. Toen hij dan ook slot Bommelstein in het oog kreeg, zette hij zijn voet in de lus en greep de spijker die hij had meegenomen. Dat ik hierheen geblazen ben is het toppunt. Ik ga die ballon kapot prikken, want ik heb er genoeg van. We willen dit pand alleen maar even vluchtig doornemen. Even vergelijken met het gestelde involiant D-127. Het is urgent. Met uw welnemen is heer Olivier afwezig. En zonder hem kan ik niet zo vrij zijn om medewerking te geven. Ik ken mijn plicht. Al zou de hemel vallen... kijk uit! Oh, oh, oh. Men moet toch wel voorzichtig zijn met het gebruik van sterke taal? Dat blijkt toch maar weer. Heb je je pijn gedaan, Joost? Het is zeker een misverstand. Heel jammer van de vermorste overheidstijd eenheid De brief leek me toch ernstmatig bedoeld. Zeker gezien het gestelde in Voliant D127. Wat komen die twee doen? Die ene is doorknopen, maar wie is die magere? Een hoge van de bouwcommissie, als ik mij zo mag uitdrukken. Ik kwam Bommelstein onderzoeken zonder heer Oliviers goed vinden. Had het over Voliant 100 zoveel. Ik heb mij verstout om hem de toegang te ontzeggen. Wat denkt u, jonge heer? Zou een aspirientje helpen tegen hoofdpijn en een zere rug? Van de bouwcommissie? Uh, u kunt rustig binnenkomen, heren. Ik weet alles van die brief af. En ik ben er zeker van dat heer Olly geen bezwaren zal hebben. Maar uh, Joost wist dat niet. Mooi. Het gaat om foliant D127. Uh -huh. Even doorpeilen. Zo gepiept. Vreemd. Er staat de jongen hier aan te pappen met de bouwcommissie. Wat zou die van plan zijn? Zou hier Olivier dat werkelijk goedkeuren? Ach, was hij er maar. Ik heb de politie verwittigd, maar men doet niets. Maar hij vergiste zich. Om half elf stapte brigadier Snuf het bureau van commissaris Bas binnen om rapport uit te brengen. De, de, de drie bekeuringen. Eén wegens het uitsliepen van agent Kloppers, één wegens diefstal van een broodje en een parkeerovertreding. En, uh, de, oh ja, er is een vermissing aangegeven. Meneer Bommel, OB is verdwenen. Weggelopen in een overspannen toestand. Zonder medeneming van kleding, levensbehoeften of chocolademelk. Bommel, ja. altijd dezelfde. Verdwenen, hè? Ja. ja. Niet de eerste keer. Nee, nee. Hm. Ah, Bommel komt wel weer terug. Dat Hoop doet ik. hij altijd. Is trouwens altijd in overspannen toestand. <laughs> niks bijzonders. Nee. Hou een oogje open, Snuf. Natuurlijk, uh, kom Maar doe voorlopig niks. Omstreeks dezelfde tijd had de burgemeester bezoek van de heer Schifter de adjunct van de bouwcommissie. Ik heb gehoord dat u ontslag hebt aangevraagd, burgemeester. Jammer, maar geen reden om de boel te verslonsen. Verslonsen? Hoezo? Eén van uw belangrijkste inwoners, de heer Bommel, is verdwenen. Ik heb het vermoeden dat er een complot achter zit... dat de nieuwe woonwijk betreft. Daar zijn immers kapitalen mee gemoeid... Maar waar is de heer Bommel? Ja, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Dat, dat is een zaak van de politie. Die en zal... waarom doet u niets voor die nieuwe woonwijk? Kent u foliant D-127 soms niet? Waarom bent u de raad niet goed voorgegaan met informatie? Ontslag zal u niet helpen, waarde heer. Ik zal de inspecteur inlichten en hem verwijzen naar artikel Z-13... dat het einde behandelt. Verbind me door met commissaris Bas. Juist, daar ben je. Waar is Bommel? Wat heb je daaraan gedaan? Daar zit het complot van een kapitale woonwijk achter. Waarom heb je er niets aan gedaan, Bas? Ik ben nog steeds in functie. En ik waarschuw je voor artikel Z13. Men moet mij ten goede houden. Ik heb er geen rust bij, zodat ik erg ongerust ben. Ik had gisteren wat geld voor een boot moeten vrijmaken, zoals de jonge heer voorstelde. Maar ik heb niet naar hem geluisterd. En daarom heeft hij nu vreemde bouwvakkers door het huis geleid, terwijl heer Olivier afwezig is. We hadden dat riviertje moeten opvaren. De politie doet immers niets. Jij hebt toch de vermissing van meneer Bommel gerapporteerd? Juist, de politie is onmiddellijk aan het werk gegaan. Er is sprake van artikel Z13. Wat weet jij van die verdwijning? Oh, oh, oh um, um, ik ben onmiddellijk aan het werk gegaan. Um, um, kijk, heer Olivier heeft een schip laten stranden mm -hmm. en is toen in een verdacht woud verdwenen. Dat heb ik vernomen van een bevoegde zeevaarder, ja, als ja. ik me zo mag uitdrukken. Heer Olivier moet wel erg van streek zijn geweest. Aha. Geen wonder, zonder voedzame maaltijd of chocolademelk. Goed, je moet de plaats wijzen waar dat gebeurd is. We gaan met een boot van de waterpolitie de rivier op. Niet lang daarna kon men in de rivier de Rommel een snelvarende politieboot waarnemen. Brigadier Snuf en de bediende Joost stonden op de voorplecht en speurden de lege watervlakte af. Terwijl de regen hen droefgeestig in het gelaat drupte. Een kale boel. Je kan zien dat de zeevaart slecht gaat. Ik zie geen schip. Houdt u met ten goede. Dat schip lag ongeveer hier. Hm. Ik weet het zeker. Hoewel ik me niet zo goed voel omdat ik niet tegen een storm op zee ben opgewassen. Nee, nee, nee. Maar ik zie het aan dat huisje. Daar hebben we een roeiboot gehuurd, met je goedvinden. Ik zie geen schip. Het is nu weg. Weggevaren, denk ik. Maar tegenover dat huisje moet de ingang van de stroom zijn waar geen Olivier in verdwenen is. Snuf gaf de koersveranderingen aan en de motorboot voer op de rechteroever af. Maar daar was slechts een wilde plantengroei waarneembaar. En in plaats van het riviertje was er alleen een kleine baai te vinden. Een, een, een, een doodlopend spoor. Aan dat soort verklaringen hebben we niks hoor. Er moet verbeelding geweest zijn. Maar de heer Walrus heeft het ook gezien als kapitein Zende. Nadat de politie hem weer bij Bommelstein had afgezet... begaf Joost zich rechtstreeks naar het huisje van Tom Poes... en deed klagend verslag van zijn wedervaren. Ik zie in dat ik verkeerd ja. gehandeld heb, jonge heer. Gisteren was dat riviertje er wel en nu niet meer. Ik had met u het bootje moeten huren... omdat men het ijzer moet smeden als het heet is. Mm -hmm. Nu is het te laat. Ach, ik heb spijt en ja. ik ben graag bereid om mijn spaarpot aan te spreken... Als u soms nog een list weet. Hmm. Ik weet nog geen list, maar ik moet die ballon betalen. En verder moet ik maar eens nadenken. Het is jammer dat de politie het heeft opgegeven, want die heeft alle hulpmiddelen. Maar hij vergiste zich. De politie had het helemaal nog niet opgegeven. Als die eenmaal in beweging is, zit ze niet stil. Zo stond brigadier Snuf op dat moment bij de haven van Rommeldam... waar het stoomschip Albatros die morgen was aangekomen... De loodsen en pakhuizen lagen er verlaten bij... en er was niemand te zien die hem terecht kon wijzen. Maar over de kade naderde een oude zeerop, gevolgd door een matroos die een plunjezak droeg. Dat treft kapitein Walrus. Die moet ik juist hebben, want die kan me vertellen... of Bommels Bediende onzin heeft gepraat of niet. De gezagvoerder bleef staan toen Snuf hem over zijn stranding aansprak... en de matroos Smeergaren zette de plunjezak zo lang maar op de grond. Ja... Ja, dat was Tommels. Ja, ja. Die heeft me een stranding bezorgd. Maar niks om je druk om te maken hoor. Okay, okay. Met de vloed kwamen we weer vlot. Geen verbogen platen en geen lekje, meneer. Ja, gelukkig. Een goed schip, maar niet jong meer. Nee. Ze gaat naar de sloop. De, de, de, de bediende Joost heeft verklaard dat Bommel in het groen verdwenen is. Die uh, Joop heeft gelijk. Bommel zat in een fantasiesloepje. En toen hij ons op een zandbank had gejaagd, verdween hij in de bakboord Rimboe. Die oever deugt niet, meneer. Drijfgrond met waaibomen. Lijkt mooi, maar je komt er niet meer uit. Jammer, Van Bobbel. Een overgehaalde buitenkluiver, maar altijd goed van schadevergoeden. Ik heb heel wat met hem meegemaakt, als ik nog eens naga. MUZIEK Heer Olly was zich niet van deze zachte gevoelens bewust. Hij liet zich willoos in de gondel op de stroom van de rivier meedrijven... en beklaagde zich over zijn droevig lot. Ik weet, ik weet niet waar ik ben, maar ik wou, maar ik wou dat ik er niet was. Ik zou er nooit een einde aan dit tochtje komen? Tom Poes ging met Joost naar Bommelstein omdat de trouwe bediende per oude schicht naar de stad wilde. Ik zal zo vrij zijn mijn aandeeltjes te gelden te maken. Dan hebben we wat geld om handen om iets te gaan doen. Um, als u dan intussen verzint wat we gaan doen, ja. kunnen we aan het werk met uw permissie. Hm. Het is niet gemakkelijk, Joost. We kunnen de oude schicht niet gebruiken om hier Olly te vinden in die rare bossen. En die ballon was ongeschikt, heb ik gemerkt. Een vliegtuig zou misschien iets zijn... Maar dat kan er niet landen. Daarvoor zou mijn geld ook niet toerekkend zijn. Uh, ik ga nu maar, jongenheer, voordat de bank sluit. Het voertuig reed weg en Tom Poes begon dezelfde richting uit te lopen. Zodoende kreeg hij de lieden in het oog... die zich met onduidelijke instrumenten om het oude slot bewogen. Hmm, landmeters of zo. Hier komt de wethouder Kneepstraat die dwars door Bommelstein gaat... Als heer Olly er maar was, zouden we er misschien iets aan kunnen doen. Maar hij is nog nooit zo onvindbaar geweest als nu. Op dat moment werd hij ingehaald door een fraaie limousine. En hoewel het voertuig snel voortreed, kende hij in de inzittende toch de heer Steenbreek. Daar heb je hem ook. Die als secretaris van de bovenste tien heel wat zaken beheerde. Het zou me niets verbazen als hij iets met die nieuwe woonwerk te maken heeft. Hij volgde het spoor van de limousine uit nieuwsgierigheid en ook omdat hij toch niets anders te doen had dan een list verzinnen. Hij hoefde niet ver te lopen, want toen hij het buiten van de markies naderde... zag hij de wagen voor de heg staan. Dat gaf hem te denken. Hmm. Zouden die twee zaken doen? Dat kan ik me niet voorstellen. Zijn twijfel was gegrond, want het was alleen de heer Steenbreek die zaken op het oog had. Ik hoorde dat u dit huis aan de horeca wilt verkopen... Wel nu, de internationale bouwondernemingsmaatschappij heeft er interesse in. Wij kunnen het opnemen in onze keten Kasteelhotels. Uh, wat is uw prijs? Aan de kante kleur heeft geen prijs. Parbleu, ik onderhandel niet met plat dat deze vulpenhuvels in een steenwoestijn wil herscheppen. Let op uw woorden. Ik ben de directeur van de NV Interbouw. En mijn president-commissaris is niemand minder dan AWS, de heer Steinhakker persoonlijk, de eigenaar van de multinationale neutronium. Ik wens niet door platte taal beledigd te worden in mijn eigen buiten. Ik zal een lakei ontbieden om u uit te laten. Zodoende zag Tom Poes de heer Steenbreek al na korte tijd met een bleek gelaat weer naar buiten komen. Oh, hij heeft geen zaken met de marquise gedaan. Maar het is niet zo best als de bovenbazen achter de bouw van die nieuwe woonwerk zitten. Want dan zal mijn brief ook niet veel helpen. Het zit ons niet mee. En verder weet ik geen listen. En ik heb geen idee hoe we hier Olly kunnen helpen. Niks. Dat laatste bedrukte ook commissaris Bas toen hij verslag uitbracht bij de burgemeester. Ik ben bang dat meneer Bommel niet te redden is. Hij is volkomen zoek geraakt in de woeste gronden. Op het bureau hebben we die haar fijn uitgezocht, maar het is daar allemaal moeras en tarmolijnbomen. Woeste gronden? Nooit van gehoord. En sinds wanneer is de politie bang voor bomen? Nou, Hier wordt geblunderd, Bas. Nou ja. En dat terwijl de inspecteur zelf achter deze zaak zit. Ik waarschuw je maar even. Denk toch aan artikel Z13. Het zijn geen gewone bomen. Een oerwoud van grijpstengels waarin geen vliegtuig kan landen. Slappe praat. Als jij bommel niet vindt, kan je ook beter je ontslag indienen. Als de donder aan de slag, Bas. Met alle middelen. Ja. De avond begon al vroeg te vallen. En in het oosten rees de wassende maan bleekjes op. Heer Wommel zat lusteloos tegen het kajuitje van zijn gondel... en had zonder veel eetlust van de maaltijd die de vogel Ima hem gebracht had. Weer een dag om, met niets doen, met zitten en drijven maar, en drijven maar... zodat mijn hele leven aan mijn geestes oog voorbij trekt. Is dit nu de manier om beter te worden door een reis over het water... Aan de wal kan ik hier niet komen, want het deugt er niet voor een heer van mijn stand. En deze rivier loopt eindeloos naar het westen, terwijl er niemand is die aan me denkt. Op dat moment viel zijn verveelde blik op een aanlegstijger die in de verte zichtbaar werd. En hij... De, de volgende halte! ...sprong overeind. Eindelijk, we zijn er! Dit moet dat parnas zijn dat die hengelarme me gewezen heeft. Oh, goedenavond. Uh, uh, kunt u mij ook zeggen of dit uh, parnas is? Volgende aanlegplaats. Uh. Heer Bommel liet de paal los, oh. zodat de gondel weer door de stroom verder werd gevoerd. De volgende aanlegplaats. Dat zijn die vissen van gisteravond ook. Of zou dit dezelfde visser zijn? Als ik begrijp wat ik bedoel. Oh, het wordt me te veel. Misschien is de tijd stil gaan staan. Hoe laat is het? Later dan je bent. De tijd stond echter niet stil. Want de bediende Joost had zijn zaken in de stad gedaan en zat nu bij Tom Poes zijn geld te tellen. Men is zo goed geweest mij 3.025 florijnen voor mijn aandeeltjes te geven. Oh. Ik trof het, zei die bankheer. Hm. Een mooie koers, zei mm hij. -hmm. En dat zal wel, want het is veel geld voor een eenvoudig persoon. Ja. Maar zou het genoeg zijn voor heer Olivier, voor wie geld geen rol speelt? Dat vraag ik me af met uw welnemen. Um, ik ben bang van niet. Vanmiddag heb ik me suf zitten piekeren. En de enige manier om dat bos te onderzoeken lijkt met een helikopter. Oh. Die kan je huren voor 5000 florijnen per twee uren. En twee uren is niet eens genoeg, Joost. Niet genoeg? Dat vreest ik al, ja. Tja, dan zal ik mijn centjes morgen maar terugbrengen. Morgen kunnen we beter besteden. We hebben al twee dagen verloren en het wordt tijd dat we echt iets gaan ondernemen. De volgende morgen belde Tom Poes al vroeg de rommeldamse courant op... over heer Bommel's verdwijning. En daarna ging hij naar het politiebureau. Hij trof daar commissaris Bas en brigadier Snuf over een kaart gebogen aan... en ze keken gestoord op toen hij binnenkwam. Hebt u al nieuws over heer Bommel? Denk je dat we kunnen heksen? Die Bommel zit in een gebied dat ontoegankelijk is. Het heet de Woeste Gronden. En het staat wit op deze kaart, dus je kan nagaan. Maar als u uw helikopter nu eens zou gebruiken? Zeur niet! We zijn gistermiddag met alle middelen aan de slag gegaan. Oh. We hebben het als de donder met de heli verkend en alleen maar boomkruinen gezien. Oh, boomkruinen, ja. Maar dadelijk kunnen we er niet. Er is nergens een open plek. Mm -hmm. uh, het is er gevaarlijk. Een uitloper van het donkere bomenbos... waar volgens de Stadsuniversiteit tarmolijnbomen op schuifgrond groeien. Een uitloper van het donkere bomenbos? Ja. Yes. Maar natuurlijk. Um, mag ik de kaart een poosje lenen? Joost had net zijn ontbijtbordje gewassen toen Tom Poes de keuken van Bommelstein binnenkwam. Kijk, Joost, dit is een stafkaart van de politie. We zijn dom geweest. Dat rare gebied waar hier Olly in verdwenen is, hoort bij het donkere bomenbos. Dat had ik kunnen bedenken wanneer ik eerder op de kaart had gekeken. Vanzelf? Ja. Je moet er maar op komen. Maar, uh, uh, wat hebben we eraan om dat te weten? Kijk, hier is de rivier. Heer Olly is aan die kant de woeste gronden ingegaan. Maar dat zijriviertje van hem is er nu niet meer. Daarom gaan wij er nu aan de andere kant in. Snap je? Het zal wel even zoeken worden, zelfs met die kaart. Neem dus wat eten mee en uh, berg je geld goed op voordat je weggaat. Weggaat? Mhm. Mm had u gedacht dat ik van dienst kon zijn door mee te gaan, jongeheer? Ja. Eerlijk. Is daar... Uh, er erg gevaarlijk, heb ik vernomen, en ik... Uh... De, de oude schicht staat nog voor de deur. Uh, doe maar gauw je jas aan. Prettig dat je meegaat, Joost. Je kunt hier Olly toch niet in de steek laten? Nee, dan zou ik niet kunnen slapen, heb ik gemerkt. Nee. Hoewel ik even in het midden moet brengen dat heer Olivier mij in de steek heeft gelaten. Hij had genoeg van alles, beelde hij in mede. Met behulp van de kaart vonden ze een soort weg door het duistere woud... waar de oude schicht rijden kon en daardoor schoten ze goed op. Het was windstil en de woudreuzen stonden onbeweeglijk om hen heen... terwijl het zonlicht er maar moeilijk door kon dringen. Ik geloof niet dat heer Olly genoeg van alles had. Hij zocht iets... En daardoor is hij zoekgeraakt. Ik vind het hier niet zo prettig, heer, Als we zelf maar niet zoek raken. Kaartlezen is niet mijn sterkste punt als ik u attent mag maken. Het ligt niet zozeer in mijn professie. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Datzelfde vroeg heer Bommel zich af... toen hij na een onrustige sluimer gewekt werd... door de ochtendpap van de vogel Ima. Er zit een klont in... En wat doe ik hier eigenlijk? Ik miste iets, al weet ik ook niet wat. Maar dit kan nooit mijn bedoeling geweest zijn. Dit is toch geen leven. Ik voel dat ik geestelijk onmerkbaar achteruit ga. En waar ga ik heen? Dit water is eindeloos. Het einde is, huh? Het einde is loos. Het einde is loos. Het einde is loos. Het einde is loos. Het einde is loos. In het hoofdkantoor van de NV Interbouw stond de heer Steenbreek in de plannenkamer een ontwerp van architect Roffel te bekijken. Zoiets had ik me gedacht voor de algemene stijl van buitenrommel. Een ultimum en utiliteit. Vrijstaand is dit pand een herenhuis met een schoorsteen. En huis aan huis is het een luxe woonwijk. Ieder pand heeft twee slaapkamers. En desgewenst kan de gangkast omgebouwd worden tot een douchejaal. Voorlopig heb ik het gepland voor 10.000 stuks. Ja, ja, ja. Maar hoe staat het met de vergunningen? Maar de papieren zijn in orde, alleen de ontergering van dat oude bommelstein is nog niet rond en dat vertraagt de bouw. Het is niet alleen die steenklomp, het zijn ook de aanpalende landerijen. Die behoren Meneer tot... Steenreek, de heer Bas van de politie wil u spreken. Geen tijd, geen tijd. Een ogenblikje. Kunt u me vertellen waar een zekere bommel is? Volgens de pers zit Interbouw achter de raadselachtige verdwijning van de genoemde heer... Deze zou de onderneming tegenwerken. Dat beweert Argus van de Rommeldamse Koran, tenminste. Oh, oh. Bevat dat sensatiebericht waarheid? Is OBB verdwenen? Dat komt zeer ongelegen. Uh, en denkt u werkelijk dat mijn onderneming daar iets mee te maken heeft? Uh -huh. Onzin! Wij hebben genoemd die heer juist dringend nodig, omdat wij anders niet verder kunnen met onze ontwikkelingsplannen. Oh. Uh, het is uw plicht om hem zo spoedig mogelijk op te sporen. Hij schrikt er niet voor terug om de vooruitgang met rach fijn spel tegen te houden. Mm -hmm. Ik reken op uw volle medewerking. Anders zal ik mij tot uw meerdere wenden. Oh, uh, noteert u dat. Ik zal het opschrijven. OBB verdwenen. Wat is er nu weer van plan? Kent die figuur dan geen rust? Altijd bezig om straks te zitten. Altijd zaken doen. Dag en nacht. Wanneer de nerveuze ondernemer, heer Olly, op dat moment had kunnen zien... zou hij wel van mening veranderd zijn. De voortdrijvende heer lag lusteloos tegen het kajuitje van zijn gondel... zonder belangstelling voor zijn omgeving te hebben. Het gekabbel van het water tegen de boorden hoorde hij niet meer. En de zon die in nevels ten onder ging, interesseerde hem niet. Pas toen hij bij een bocht een aanlegstijger gewaar werd, richtte hij zich op. De volgende aanlegplaats. Maar, maar, daar zit die hengelaar weer. Dit is de, dit moet... Uh, is dit Parnas? Volgende aanlegplaats. Dit moet dezelfde plek zijn als gisteravond. Dit kan niet. Komt er dan nooit een einde aan deze slechte rivier? Het was gisteren vandaag. Het is duidelijk dat de vogel Ima als gids van weinig betekenis was... ...en dat de eenzame reiziger dringend behoefte had aan een helpende hand. Wel, Tom Poes en Joost deden hun best. Ze waren tegen het vallen van de nacht in het diepst van het donkere bomenbos aangekomen... ...en daar hadden ze bij een woudreus een vuurtje aangelegd. We schieten op. De woeste gronden die op de kaart wit zijn gelaten zijn hier dichtbij... En die moeten het gebied zijn waarin heer Olly is verdwenen. Ik begrijp niet waarom dat nooit onderzocht is. Als daar maar niets achter zit. Ja. Wilt u nog een beetje pudding, jongeheer? Toen Joost en Tom Poes de volgende morgen verder gingen... bereikten ze al gauw een open, kale vlakte die het geboomte onderbrak. Nu begrijp ik waarom dit hier wit staat aangegeven op de kaart. Er is niks, als ik me zo mag uitdrukken. Ik ben bang dat er nog een andere reden is. We kunnen beter voorzichtig zijn. Kijk, daar in de verte begint het bos weer. Ik heb zo het idee dat we daarheen moeten. Hij stuurde de oude schicht voorzichtig de heuvel af. En aan de voet daarvan werd het duidelijk dat hij gelijk had gehad. Het trouwe voertuig zakte tot aan de voorassen in het rulle zand weg zodat de motor afsloeg. Oh, oh. Drijfzand! Oh. Daar heb je het al! Uh, het deugt hier niet. Ik ben bang dat verder gaan buiten mijn mogelijkheden ligt. Ja, we kunnen de oude schicht wel vergeten. We zullen te voet verder moeten. Ze lieten het voertuig dus voorovergezakt staan en waagden zich op de kale vlakte. Tom Poes ging voorop, voorzichtig voelend of de grond niet wegzakte. En de bediende Joost volgde hem terwijl hij zich krampachtig aan zijn hoedrand vasthield. De bodem is wel stevig, maar ik vertrouw het niet. Er zit een soort beweging in. Het bobbelt. Uh, uh, mol, denk ik. Denkt u, denkt u niet? Nou. Uh... Tom Poes kreeg geen gelegenheid om zijn mening te uiten, want de heuveltjes die om hen heen oprezen, barsten plotseling open en spoten een huh? lauwe vloeistof omhoog. Oh. Dat was toch ook voor Tom Poes veel. Hij keerde zich om en holde terug naar de bosrand die ze pas verlaten hadden. Gijzertjes! Maar we weten niet wat ze spuiten. Het kan wel vergif zijn. Denkt u? Ik ben geraakt. Zou er nog hoop zijn? Hoe zullen we nu ooit heer Olly kunnen helpen? Als hij tenminste nog geholpen kan worden. Ze slaagden erin om ongedeerd de bosrand weer te bereiken maar de gijzertjes hadden hem bedekt met een vochtige witte laag die kleverig aanvoelde een soort leem het kon erger broeksel pepersinakel M misschien kun jij ons helpen. We moeten naar het bos aan de overkant. M maar hoe kom je daar? Niet over spuitgrond. Oh. Die gaat verzakken of verspuiten. Maar verder komen, doe je niet. Uh, kunt u mij ook zeggen hoe ik deze smurrie kwijtraak? Uh, ik vrees dat mijn bol en mijn bottines geheel bedorven zijn met uw welnemen. Het is wit en het plakt. Geen smurrie, proeksel. Laat het drogen en dan wegkloppen. Maar hoe komen we aan de andere kant? Daar moeten we heen, omdat heer Olly daar is. Ja, niet bovenlangs, over de spuitgrond. Nee. Onderdoor. Hm? Onder deze bomen zijn noppige gang. Diep en ver. Een, een, een onderaardse gang? Ja. Ik moet haasten, de dag is kort, want de zon staat ver. Oh. Die kleine heer is zeker een buitenlander. Maar toch was hij niet zo gek als u met een goede houdt. Hij had gelijk, als dit spul droog wordt, valt het er gemakkelijk af. Hm. We moeten dus onder de grond door om aan de overkant te komen. En het is een lange gang, zei P. En we hebben geen lantaarns, dus dat wordt een donker karweitje. Kom, Joost. Met die woorden liet hij zich in het gat zakken en verdween uit het gezicht. Het is te begrijpen dat de toegewijde bediende... zijn been met grote zorg in de gapende opening stak. Diep is het ook. Hm? Er zijn geen treden met uw welnemen. Nee. En uh, ik mis een leuning. Er zijn wortels waar je op kunt stappen. Maar toen Joost zich op een dergelijk houvast had laten zakken werd het hem te veel. <laughs> Excuseer, jonge heer, Dit gaat boven mijn competentie. Hm? Lange, donkere gangen hebben me altijd vibraties gegeven. Oh. Er kan zo licht iets betreurenswaardigs gebeuren. <laughs> Ik ga wel alleen. Oh. Probeer jij intussen maar de oude schicht uit het drijfzand te halen. Achter het hoofdkantoor van de N.V. Interbouw lag een ruim terrein... waarop een gepanzerde helikopter stond... Die morgen was het vliegtuig nog nagekeken en nu stond de bemanning er in kranige houding voor om orders van directeur Steenbreek in ontvangst te nemen. Dit is een kaart van het betreffende gebied. Er staat niets op omdat het terrein nooit onderzocht is, maar dat kan voor jullie geen belemmering zijn. Onderzoek het grondig, meter voor meter, totdat je OBB gevonden hebt. Bij hem terug. In onbeschadigde staat. Vooruit. Commissaris Bas en brigadier Snuff stonden in het politiebureau over diezelfde vermiste persoon te overleggen. Dit moet groot worden aangepakt. Bommel moet gevonden worden. W maar wat kunnen we nu nog doen dan? De heli hebben we al geprobeerd zonder enige. Morgen gaat hij nog een keer, grondiger en lager. Dat is gevaarlijk en het is onzin want hij kan er niet landen. Daarom vraag ik twee vrijwilligers. Ja, we moeten wel, anders krijg ik last met hogere hand. Die bommel schijnt ineens erg belangrijk te wezen. Het is donderstorend en vervelend. Heer Bommel wist niets van de drukte die er voor hem gemaakt werd. Hij zat op het dak van zijn gondel de zoete, rauwe bonen te eten... die Ima hem gebracht had. Er was geen wind... En het vaartuigje dreef roerloos voort door de eindeloze rivierdampen... zonder dat de oevers van uiterlijk schenen te veranderen. Ik had het leven toch anders voorgesteld. Ik dacht dat ik iets miste en nu mis ik alles... behalve eten en drinken, wat vroeger veel lekkerder was. Oh, ik weet zeker dat hier nooit een einde aankomt... zodat dit het einde is van mijn jonge leven, zonder aanspraak. Goeiedag, mooi weer. Heer Olly nam droevig een teug gekleurd water uit de fles naast zich... en legde zijn lepel neer. En niemand die me helpen kan. Aan de wal vergaat alles en de rivier stroomt verder. Tom Poes wist van al die dingen natuurlijk niets af... toen hij op de tast door de donkere onderaardse gang kroop. Het was geen prettige tocht en het was er te donker om er iets van te kunnen vertellen. Daarom was het een hele opluchting toen hij aan het einde licht zag... terwijl de ruimte om hem heen wijder begon te worden. Maar het is te begrijpen dat hij een beetje ongerust was over het landschap dat hij daarbuiten zou vinden. Aan het einde van de tunnel bleef hij dan ook een poosje rond staan kijken. Op het eerste gezicht zag het bos er net zo uit als dat aan het begin van de gang... Maar toch aarzelde hij. Hmm. Die bomen zijn anders. Bavia's en tarmolijnen, noemde Walrussen. Hmm. Ze hebben een vreemd soort takken en veel blad zit er niet aan. Aarzelend begon hij te lopen. En al gauw kreeg hij in de gaten wat er vreemd was aan de plantengroei. Om hem heen trokken de woudreuzen hun wortels uit de grond en begonnen te naderen terwijl de takken ook in zijn richting bewogen. Als heer Olly in dit bos geraakt is, ziet het er niet best uit. Ik heb het geluk dat ik op een open plek ben terechtgekomen, maar ik moet hier weg. Daar had hij gelijk in. Krakend en bonkend waren de bomen in beweging gekomen. En toen hij boven het natuurgeweld ook nog een vreemd, ratelend geluid hoorde... brak het angstzweet hem uit. Geen wonder. Het was de helikopter van de NV Interbouw, die met zijn flinke bemanning boven de kruinen verschenen was... Ik zie een open plek mooi. En daar loopt iemand De gezochte OBB We gaan dalen De tarmolijnboom is zeldzaam En bijna uitgestorven door de zure regen Maar Tompoes had daar geen oog voor Toen het gewas met een steeds grotere snelheid op hem toedrong Begreep hij dat hij in grote moeilijkheden geraakt was Terug naar de grot Maar het was al te laat uit de aarde voor hem kronkelde een zeer grote grijpwortel omhoog die hem de weg versperde. Als hij geweten had dat de planten in beweging komen door alle soorten trilling, zou hij misschien zachter hebben gelopen. Omdat de wetenschap echter sceptisch tegenover het verschijnsel staat, had geen geleerde hem kunnen inlichten. Datzelfde was het geval met de piloot en de waarnemer in de helikopter die ook niet biologisch waren ingelicht. De ongelukkige daalde voorzichtig naar de open plek waar Tom Poes was waargenomen en zodoende veroorzaakten ze met het geratel van hun helikopter een sterke luchtverplaatsing. Hierdoor opmerkzaam gemaakt, geraakten de boomtoppen in wilde beweging en voordat de piloot iets in de gaten had, was zijn machine reeds gegrepen. Het hield niet dat de sterke rotor op volle kracht trok, want hoe harder hij draaide, hoe meer plantengroei er gulzig op afkwam. De natuur is nu eenmaal oppermachtig. Maar de helikopter bleef niet lang in de greep van de tarmolijnen. Waarschijnlijk was de aanraking van het koude staal afstotend voor het gewas. En bovendien zette de piloot de motor af om de hefschroef te sparen in dit natuurgebeuren. In ieder geval ontspanden de takken zich met zo'n ruk... dat het toestel de lucht ingeworpen werd en daar als een bal ronddraaide. Nu bleek hoe prettig het was dat men de vliegmachine gepanzerd had... Want het had van het voorgevallene maar weinig geleden. Duigt hier niet. Moet je niet weg. Alles op de kop. Onmiddellijk rapport uitbrengen. Tom Poes had niet gezien wat er gebeurd was. En hij hoorde alleen maar het wegstervende geratel van de vertrekkende machine. Maar wat hij wel had gemerkt was dat de bomen een poosje alle aandacht voor hem verloren hadden en dat ze zich schokkend achterover bogen. Zo bleven ze een tijdje staan, want stammen bewegen zich niet gemakkelijk... en het wegwerpen van het tuigje had veel bladgroen gekost. Wat er aan de hand is, weet ik niet. Maar er is ineens weer ruimte genoeg om toch verder te gaan. Terwijl de bomen worteltrekkend en krakend doende waren om weer een rechte stand aan te nemen... rende Tom Poes tussen de bezige stammen door... Voor zich zag hij namelijk een opening in het bos en die probeerde hij te bereiken voordat de grijptakken weer in actie konden komen. Het gelukte hem bijna, maar net toen hij de lucht weer boven zich zag, werd zijn voet gegrepen door een wortel die op het laatste moment nog uit de grond schoot. Hij viel met een lelijke smak en bleef een poosje versuft liggen terwijl de avondmist om hem heen kronkelde. Weer een dag om, een lege dag, vol niets doen, waar ik helemaal niet tegen kan. Ah, eh? Niets doen is leger dan overdag. Ah. Hou oh, je slavel, ben jij een gids? Je zou me de weg wijzen zei je vader, je zit er maar te kletsen, zodat ik... Uh... Hij zweeg plotseling, uh. want al roepende was hij opgestaan... En daardoor kreeg hij een aanlegplaats in het oog... die zich vaag tegen de ondergaande zon aftekende. Een eenzame visser zat er te hengelen. En het was een vreedzaam toneeltje... dat meer was dan heer Bommel kon verdragen. Hey, hij keerde zich om en sloeg hey, de handen voor de ogen. Hey, oh, ik hoor de jonge vriend. Hij is in gevaar. Hé hey, hey, daar, heer visser. Er is iemand in nood hey, achter u. Doe dan wat. Waarom doet niemand iets? De wapen! De wapen! De wapen! Heer Olly aarzelde niet. Met een geweldige sprong die de gondel en hemzelf in gevaar bracht... ...werkte hij zich op het plankier en snelde op Tompoes af. Die stond aan de om zijn voet geslingerde wortel te rukken. Want het bleek nu dat hij vlak bij de aanlegstijger was toen hij erdoor gegrepen werd. Toen hij opstond en de gondel zag was hij natuurlijk even verrast als heer Bommel geweest was. Maar de laatste gunde zich niet de tijd om zijn verbazing te tonen. Hij greep Tom Poes bij de armen en begon met zo'n geweld te trekken... dat de hengelaar luid begon te sissen. Want het gebonk stoorde de vissen. De kracht van een bommel is het grootst als de nood het hoogst is. Dat bleek ook nu. Door de geweldige ruk schoof de wortel van de enkel van Tom Poes af... En plotseling schoot hij los. Heer Olly was daar niet op bedacht en meer vliegend dan lopend bewoog hij zich achterwaarts over het stijgertje. Totdat hij ruggelings in de gondel stortte en Tom Poes in zijn val meetrok. Het vaartuigje was gelukkig evenwichtig genoeg om passagiers op te vangen zonder te vergaan. Maar de hengelaar werd zo ernstig door de golfvorming gestoord dat hij genoodzaakt was zijn hengel op te halen. Het bootje draaide even besluiteloos rond, doch al gauw maakte de stroom naar een einde aan, zodat het zijn oude koers hervond. De opvarenden lagen nogal versuft op een kluitje, maar op heer Ollies gelaat tekende zich langzamerhand een mooie glimlach af. Het is toch wonderlijk wat een heer vermag. De jonge vriend zal me toch niet in de steek hebben gelaten, dacht ik. En hoepla, daar is hij. Stom toeval. Joost en ik hebben heel wat afgezocht. Met ten slotte vonden we een onderaardse gang die vlakbij die aanlegstijger uitkwam. Ja. Ik wist dat natuurlijk niet. En ik werd door een wortel gegrepen voordat ik de rivier in de gaten had. Er bestaat geen toeval. Je kwam. Onder voordat hij kwam, was hij er niet. Tom Poes stond op en greep de roeispaan die nog steeds aan dek lag. Ik ben erg blij dat ik u gevonden heb. Ja, ik ook. Maar nu moeten we zorgen dat we uit dit rare bos komen. Ja. <laughs> ik stel voor. Wat? wat hij van plan was werd echter niet duidelijk. Want de vogel Ima, die steeds onrustiger was geworden, dook plotseling op hem af en pikte hem venijnig in de schedel. O, o, hela, dat, dat mag niet. Die jonge vriend komt ons helpen. Ik zal het aan je vader vertellen. Het is heel stout, hoor. Tom Poes maakte kortere metten. Hij sprong op het dak van het kajuitje en gaf de rondfladderende vogel zo'n klap met de roeispaan, dat ze onder het slaken van een rauwe kreet in de nachtelijke duisternis verdween. Ziezo, die zijn we kwijt. Dat beest deugde niet. Maar ze was mijn gids. Ze wees me de weg naar Parnas, zoals haar vader haar had opgedragen. Niet dat we veel opschoten, want s'avonds was het altijd dezelfde aanlegplaats. Parnas? Ja, Parnas, zodat de tijd stil stond. Maar nu zijn we nergens. <middels> Joost had niet stilgezeten, hoewel hij zich lang niet op zijn gemak voelde... toen hij op de vlakte de oude schicht uit het drijfzand haalde. Maar toen de nacht viel, zat hij in een deken gehuld bij een vuurtje... terwijl het voertuig achter de eik stond waar hij zijn picknickmand ledigde. Gevaarlijk werk. Het is gelukt doordat ik de vrijheid nam om heel voorzichtig in zijn achteruit te zetten. Ach ja, ik kan ook mijn hersens gebruiken, al ben ik een eenvoudig persoon. Maar het bevalt me hier in het geheel niet... dat iemand mij ten goede houdt. De jonge heer is niet teruggekomen en het is bitterkoud... te midden van de gevaren die in zo'n woud waren. Twee nachten in de buitenlucht is te veel gevraagd... als ik mij verstouten mag. Niemand kan mij euvel duiden als ik morgenochtend naar huis ga. De mand is leeg trouwens... Het is allemaal heel vreselijk. Het deugt hier niet. Die rivier gaat maar door, zodat ik niet meer weet hoe laat het is. Deze tocht is eindeloos. Loos. Dat kan niet. Aan Loos. alles komt een einde. Loos. einde. Loos. einde. Loos. einde. Loos. Waar kwam die vogel Loos. trouwens vandaan? Die vogel was de dochter van een wijzer oude heer, waar ik geen touw aan vast kon knopen. Zij moest mij de weg naar Parnas wijzen. Daar was het einde van al mijn moeilijkheden. Die ik niet meer zo goed weet, omdat ik diep heb nagedacht. En nu ben ik nergens. Jij ook niet trouwens. Kan je geen list verzinnen, jonge vriend. Ja, ik kan wel wat ja. verzinnen, maar een list is ja. het niet. Met die woorden greep hij de roeiriem en klom op de achtersteven, waar hij begon te wrikken. Maar wat ga je doen? De stroom doet het werk, toch? We gaan keren. Ja. Dat meedrijven leidt nergens toe. Stroomopwaarts zal hard werken worden... Ja. maar als we elkaar aflossen kunnen we in een paar dagen weer bij de hoofdrivier zijn. Oh, oh. Ik zal beginnen ja. en na een uur is het uw beurt. Oh. Terwijl de gondel met heer Bommel en Tom Poes weer terugvoer... bracht de bediende Joost een slapeloze nacht door bij de oude eik. En zodra de ochtend aanbrak... vouwde hij de deken op en laadde de picknickmand in de auto... Ik ben geheel verstijfd als men mij toestaat. En nog steeds geen spoor van de jonge heer. Ik ben bevreesd dat de wilde bomen hebben toegeslagen. En ik zal zo vrij zijn me nogmaals tot de politie te wenden. Nu zijn er twee vermisten. Hij reed bekommerd naar de stad terug en begaf zich rechtstreeks naar het politiebureau... waar hij commissaris Bas te spreken vroeg. Nu is het helemaal mooi, als u mij permitteert. De jonge heer is ongewapend een boom binnengegaan om heer Olivier te zoeken... en hij is niet teruggekomen. Ik vrees het ergste met uw welnemen. Wat heb ik te maken met een slungel in een boom? De boom gaf toegang tot een onderaardse verbinding. Daardoor kon hij in het gebied komen waar hij olivier verdwenen is. Met levensgevaar, mag ik wel zeggen. Maar hij moest wel, omdat ik zo vrij ben erop te wijzen... dat niemand anders het doet. En nu is hij ook het slachtoffer geworden. Ik kan het niet meer aan met u goed vinden. Het kniewater slaat me op de keel. Ik zit hier twee vermissingen aan te geven... waar ik alleen voor sta, omdat de politie niets doet. Niets doet... De helikopter staat alweer klaar om met twee vrijwilligers naar het randbos te gaan. Niet dat ik me daar iets van voorstel, want er is nergens een open ruimte. Maar meer kunnen we niet doen. Oh, een, een, een ogenblikje. Ja, meneer Dorknoper, wat kan ik voor u doen? Er moet meer gedaan worden om de heer Bommel te vinden. Ik heb nu de inspecteur zelf aan de lijn gehad. En die staat erop dat de zaken vandaag nog geregeld worden. Ja. Anders stuurt hij de GVD. Oh. Nu, dan weet men hem wel. Om 11 uur die morgen stond heer Bommel op de achtersteven zijn gondel rivier opwaarts te frikken. Oh. Oh, het is heel vreselijk, jonge vriend. Dit roeien tegen de strooom is heel slecht voor mijn tegenstel. U bent nog maar net begonnen. Van 10 tot 11 ja, maar... was het mijn beurt. En hier een uurtje, oh. dat hadden we afgesproken, weet u nog wel. Waar Waar leidt dat toe? Ik moet naar Parnas, zei die oude heer. Zodat zijn dochter me maar liet drijven zonder dat ik er kwam. En wat doe jij? Je laat me terugvaren terwijl we nu ook nergens komen. We hadden al lang weer bij die aanlegstijger moeten zijn. Bedoel ik. Oh. Nog even voor. Huh. En nee, dat niet alleen. Die rivier wordt alsmaar, alsmaar breder. Hm? Anders dan die was. Ik bedoel dat dit niet, niet dezelfde rivier is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, huh? we zijn op een meer terechtgekomen. Ja. Een groot meer. Ja. Het einde is niet te zien. En het ergste is dat ik nu ook de rivier niet meer zie waar we uitgekomen zijn. De, de, de, de, de, de, de beweegbomen zijn aan het werk. We, we, we komen hier nooit meer uit. Tom Poes klom zonder iets te zeggen op het dak van het kajuitje om de oevers af te speuren. En heer Bommel volgde hem. Zie je wel, er is nergens een uitgang. Of zou dit soms Parnas zijn? Uh, Parnas ken ik niet. Het is trouwens straks etenstijd en het vervelende is dat ik geen eten in dat gejuichtje heb kunnen vinden. Was die vogel er nog maar? Het is allemaal jouw schuld met dat tegen de stroom oproeien en het wegjagen van Ima. Ja. Was de jonge vriend er maar, dacht ik, toen je er niet was. Die zou wel een list verzinnen, dacht ik. Nou, een mooie list is dit. Hm. En wie is in deze gondel gaan varen? En wie wilde er naar Parnas? Ik. En waarom? Omdat de wereld om mij heen in stukken viel. Omdat het regende in mijn oprijlaan. Daarom, niets bleef me bespaard. Zodat ik eenzaam achterbleef in de wethouder Kneepstraat. Waar Bobbelstein eens gestaan heeft. En toen doddeltje Mevrouw Dottel bedoel ik. Ze wilde me niet meer kennen. Terwijl haar huis werd afgebroken, zodat ik. Uh, ja. Hey, stil is. Ja. Ik hoor wat. Wat? En daar in de verte zie ik iets vliegen. Wat? Een helikopter. Uh, een. een plas water! Dat, dat, dat is gek! Dat meer hebben we de vorige keer gemist! Maar ziet u wat daar drijft? Bootje lijkt me. Ik ga een eentje zakken. Hij voegde de daad bij het woord en de brigadier greep haastig de microfoon. Ja, uh, hebben hebben gemisten gevonden. Uh, zijn recht boven hen. Uh, laat de ladder zakken. Haal ze binnen en meteen terug naar het bureau. Het. Begrepen. Uh, komt in orde. O Over en uit. De piloot Stevel had intussen niet stilgezeten, zodat heer Bommel en Tom Poes het dak van de gondel konden verlaten door de zwaaiende ladder te beklimmen. Gelukkig was er geen wind, zodat ze zonder ongelukken uit de nevels konden opstijgen en in het toestel klauteren. Oh. Emel aan boord lieten ze zich in de passagierszetels vallen en de piloot Stevel zette zonder tijd te vermorsen koers naar de stad. Heer Olly had de ogen gesloten en glimlachte breed, terwijl hij naar het klapperende geratel van de machine luisterde. Wat prachtig! Oh, heel wat anders dan het watergekabbel waar ik zo eilhoofdig van werd. Ik dacht werkelijk dat ik mijn jonge leven op die eindeloze rivier zou eindigen. Oh, het was heel vreselijk. Vooral door het gezelschap van mijn gids die Varta praten waar ik helemaal niet tegen kan. Maar dankzij de dappere politie en jou, jonge vriend, ben ik gered van een ellendig lot. Ja, het is goed afgelopen. Ja. Alles is weer in orde. Alles in orde? Uh -huh. Wat bedoel je? Weet, er is niets in orde. Want alles is nog net zoals het was toen ik voelde dat ik naar een ver land moest vertrekken, omdat alles was zoals het is. Maar... De wereld is om me heen in duigen gevallen. En jij zegt dat alles in orde is. Zegt het jou dan niet dat Bommelstein en de markies worden afgebroken, zodat de burgemeester, zodat. Doddeltje. Ach, niets is er over. En jij zit daar te zeggen dat het goed is afgelopen. U moet zich alles niet zo aantrekken. De wereld verandert een beetje en de kunst is om mee te veranderen. Avonturen zijn er altijd. En dat is de hoofdzaak. Avonturen de hoofdzaak? Die jeugd, die jeugd. Wat een gebrek aan diepte. Begrijp je dan niet dat ik alles verloren heb wat het leven waarde geeft? Huis en haard, vrienden en bekenden. Alles wat me lief was. Ach, had me maar laten drijven. Mijn leven is toch immers afgelopen. Het enige wat mij rest zijn mijn herinneringen. Onzin. Nee. U vindt ergens heus nog wel een kasteel of een huis of zo. En figuren als de marquise zijn overal. Net als misstanden. Je begrijpt daar niets van. Je vergeet de hoofdzaak. Ik zal een taxi nemen om naar een vliegveld te gaan. Naar een ver land of zo, bedoel ik. Dat zal niet gaan, meneer Wommel. Ik heb opdracht om u naar de raadkamer te brengen. De adjunct-inspecteur wil u persoonlijk interrogeren. Joost stond voor het stadhuis te wachten... en hij keek verbaasd op toen Tom Poes door het zijpoortje naar buiten kwam. Jongeheer, ja. ik ben blij u te zien als ik zo vrij mag zijn. Maar is heer Olivier er niet? Um... De politie belde me op om te zeggen dat hij gevonden was... en hier naartoe gebracht zou worden. Ja, dat is waar. We zijn samen in een helikopter naar Rommeldam gevlogen. Maar hier is hij meteen gearresteerd en naar binnen gebracht. Wat nu te doen? Misschien mag ik voorstellen even te wachten. Hij heeft zich tenslotte niet vergrepen. En daarom is er best kans dat hij weer vrijgelaten wordt. Denkt u niet? Um... En we hebben wel even de tijd, want ik heb zojuist mijn gelden weer belegd in spaarcertificaten. Oh. Als ik me zo mag uitdrukken. Mm -hmm. Dat is degelijker dan stukjes, deelde mij mede. Ja, ik vraag me af of we heer Olli hier kunnen helpen. Waarom wordt hij vastgehouden? Dat vroeg heer Bommel zich ook af. Hij werd door brigadier Snuf naar de kleine raadzaal gebracht, waar de ambtenaar eerste klasse Dorknoper en de adjunctinspecteur van de bouwcommissie Schifter achter een groene tafel zaten en de burgemeester onrustig door het vertrek ijsbeerde. Wat betekent dit allemaal? Waarom word ik door de politie opgebracht, terwijl ik degene ben die slecht behandeld is, door hoge hand die me alles ontfutselt? Waar is die inspecteur die me wil rogeren? Met hem wil ik wel eens een appeltje pellen. Kom, mijn waarde. We zijn heel blij dat onze dappere politie erin geslaagd is je op te sporen. Onzin! Met die ene hand bent u blij... en met de andere berooft u me van huis en haar. Daar gaat het nu juist om. De inspecteur van het bouwwezen heeft een brief gehad van een zekere Tom Poes... die hem op foliant D-127 wees. En daarin worden de heerlijke rechten omschreven... die aan slot Drakenborven verbonden zijn. Nou, de inspecteur heeft onmiddellijk zijn adjunct gestuurd... zodat we de zaak met uw medewerking even kunnen regelen. De Drakenborg... De Drakenborg is het oudste slot van het land. Mm -hmm, ja. Door een vorstelijk statuut van 1132... heeft het onaantastbare rechten op het gebouw... Huh? en de aanpalende gebieden. Die rechten bestaan nog steeds... omdat men vergeten heeft ons af te schaffen. Wat gaat u ermee doen? U hebt de rechten van de Drakenborg bij de koop overgenomen. Dat u het gebouw nu Bommelstein noemt, verandert niets aan die rechten. De vraag is wat u met het slot en de omringende gebieden gaat doen. Oh, oh, Verkopen of niet? Dat willen we graag weten. Uh, uh, uh, uh. Omdat heer Bommel wel erg lang wegbleef... gaven Tom Poes en Joost het wachten op en reden terug naar huis. Het is duidelijk dat hij wordt vastgehouden. Maar waarom? En wat kunnen wij eraan doen? zijn we de toestanden wel tegenwoordig. Ja. Men gaat Bommelstein afbreken... en niemand vraagt zich af wat er dan met mij gaat gebeuren. He? En kijk, kijk, bij juffrouw Dobbel wordt een verhuiswagen al ingeladen. Ze oh. gaat vertrekken. Ik denk dat heer Olly dit nogal erg vindt. Rem even, Joost. Ik wil weten waar ze naartoe gaat. Ben jij er nog? Moet jij niet weg? Uh, ja, dat zal wel. Maar ik vind ergens wel een plek. Weet u al waar u heen gaat? Voorlopig naar een nicht in de stad. Oh. Het is de enige wat me overblijft. Mm -hmm. En mijn meubels laat ik zo lang ergens opslaan. Ah. Kom, ik moet verder, want de bus gaat over tien minuten. Um. Tom Poes wist niet goed wat hij zeggen moest na deze treurige woorden, zodat er een pijnlijke stilte viel. Een kleine wind klaagde door de kale takken, en in de verte naderde zoefend een auto die met grote snelheid langs hen zuisterde. Hela, daar gebeurt wat. Daar had hij gelijk in. Want terwijl het voertuig passeerde, werd het portier opengerukt en sprong de passagier naar buiten. Zoiets is natuurlijk altijd gevaarlijk, want men kan zich licht bezeren. Oh, oh wat erg. De onvoorzichtige kwam dan ook met een dreun op het wegdek terecht... en rolde ordeloos een eindweegs voort, totdat hij bij de berm tot stilstand kwam. Oh. Het is, het is Olly. zo zoé. Ze zweeg door aandoening overmeesterd en ook Tom Poes stond verbijsterd te kijken zonder tot daden te komen. De enige die zijn tegenwoordigheid van geest niet verloren had, was natuurlijk heer Bommel. Hij nam voorzichtig een zittende houding aan en terwijl hij met gevoelige vingers zijn schedel betastte, plooide een brede glimlach zijn gelaat. <lacht> Gelukkig. Ben je erg geworden? Uh, Wat wilde de politie van u? Och, ik, uh, ik ben gewoon maar even uit die auto gesprongen... omdat ik... Uh, omdat ik na een leven van lijden eindelijk... Uh, ik bedoel dat ik eindelijk uh, Doddeltje weer zag... en het niet laten kon... zodat ik... Uh, <laughs> ik weet niet of ik me pijn gedaan heb, bedoel ik. Maar, maar hoe kwam u in die auto? U, uh, u gaat toch niet echt weg? Ik bedoel eigenlijk dat Bobbelstein groot genoeg is... omdat het eigenlijk drakenbar heet... zodat de burgemeester me thuis niet brengen, terwijl er niks hoeft worden afgebroken... omdat het van een heer is. Vorstelijke statuten en zo, u, u weet wel. Dat uh, legde die inspecteur me haar fijn uit... als u begrijpt uh, wat ik bedoel. Uh, ik, ik bedoel eigenlijk, uh... ja. Wat bedoel je eigenlijk, Olly? Mag ik een uh, e eindje met u opwandelen? Kijk, dan uh, nemen we deze weg waarop we... Uh, onder twee ogen... Uh, uh, en zo. Twee ogen? U weet wel. Jawel. Ja. Terwijl hij zo praatte, liepen ze de heuvel op. En Tompoes en Joost bleven sprakeloos achter. Wat zou dit allemaal betekenen? Ik kon heer Olivier niet helemaal volgen, als ik mij verstouten mag. Zou het betekenen wat ik denk dat het betekent? Um, ik weet het niet, maar we kunnen beter een stukje omrijden. Anders halen we ze in. Joost wendde het stuur en zodoende kwamen ze op de weg die langs het buiten van de markies de kantenkleer leidde. Ze troffen het, want net op dit moment bracht de ambtenaar Dorknoper een bezoek aan de edelman en Joost minderde als vanzelf snelheid. Ik ben een brenger van goede berichten, Marquise. De NV Interbouw ziet van het bouwproject af. Tja, inderdaad een surprise. Mijn park blijft dus ongeschonden. Hoe komt dat zo? Dat komt omdat de heerlijke rechten van de heer Bommel het project te veel doorkruisen om er een winstgevend object van te maken. De heer Bommel heeft het hele plan afgewezen. Parbleu? Bommel? Juist. Bommel heeft... Dat is waar, Ratje te Mal. De ambtenaar Doorknoper nam met een prettige glimlach afscheid van de markies en begaf zich naar Bommelstein... waar hij gelijk met Tompoes en Joost door de open deur naar binnen stapte. Ik stoor toch niet? Wat toevallig dat ik u hier tref, juffrouw Dobbel. Ik zag dat u bezig bent te verhuizen en ik dacht er goed aan te doen... u even te vertellen dat de NV Interbouw van het project Buiten Rommel afziet. De onteigeningen gaan niet door... En u kunt zonder bezwaar weer naar huis gaan. Wij beambten zijn de kwaadsten niet. En ik... Eh... Hij zweeg. Want hij kreeg in de gaten dat er niet naar hem geluisterd werd. En bovendien was er iets in de stemming dat hem onzeker maakte. <coughs> het is natuurlijk mogelijk dat de heer Bommel... Misschien hebt u het goede nieuws al van hem gehoord. Ja, en heer Olly heeft het haar al verteld. Ja. U ziet toch hoe blij ze is? Iedereen is blij... De burgemeester heeft zijn ontslagaanvragen dan ook ingetrokken. En juffrouw Dommel krijgt haar verhuiskosten van gemeentewegen vergoed. Nu keek heer Bommel op, want het drong plotseling tot hem door dat er bezoekers waren. Huh. Uh, vergoest? Verhuiskotsen, bedoel ik? Ja. Ik bedoel, uh, daddeltje blijft thuis, ja, ja. als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Uh, ik... Uh, Kijk, ik heb haar frant gehaagd. Ja, ik heb haar En ze heeft uh, stoeggetemd. Wat? Ja, ja, ja. We gaan trouwen. Ja. Dat is wat ik eigenlijk zeggen wilde. Wat? We gaan trouwen. Oh, ja. Ja. Trouwen. Juist. Hm. Toen hij hoorde dat heer Bommel zich verloofd had, trok de ambtenaar zich bescheiden terug. En Joost maakte snel een haard aan voor de gezelligheid. Ik hoop nu maar dat ik je niet heb laten schrikken, Donaldje. Het was eigenlijk wel een beetje onverwacht voor je. Maar toen ik zo voortvoer over dat eindeloze water... terwijl die vogel zei dat het, het gisteren, vandaag was... zodat ik me heel erg alleen voelde... Ik bedoel, toen dacht ik ineens met een schok dat het mogelijk was... dat heel misschien... Nou ja, dat... Ja? Uh, dat jij... Ach, Mallert. Het was helemaal geen schok voor mij ook niet met u goedvinden. Ik heb het al heel lang zien aankomen. En ik neem de vrijheid... u mijn gelukwensen aan te bieden, mevrouw. Ik voor mij ben een eenvoudig persoon... en ik schik me graag. Maar ik moet u erop attent maken... dat er in mijn keuken... geen dames komen. Joost verdween. En Doddeltje keek hem wat beteuterd na. Nou oh ja... Op ons huwelijksfeest kunnen we niet zo'n erg eenvoudige maaltijd geven, moet je denken. En daar zit veel werk in, hoor. Laat Joost maar. Als hij vrij heeft, kan jij de keuken gebruiken, zegt u zelf. Zo, dat is dan ook weer geregeld. Hm? Het huwelijk tussen heer Bommel en Annemarie Doddel werd op wens van de bruid... heel eenvoudig door de ambtenaar Dorknoper op het stadhuis voltrokken. Maar de bruidegom stond erop geen eenvoudige feestmaaltijd te geven, zodat Jooster dagenlang de handen aan vol had. Maar hij had eer van zijn werk. Mooie bekroning op een moeilijke tijd. Ja. En wij van het gemeentebestuur zijn jou dankbaar voor je ingrijpen, Bommel. Ah, ah. Daardoor blijft Rommeldam zoals het is, ja. ook al verandert de wereld om ons heen op onherkenbare wijze. Zegt dat wel. Ik hoop hm? dat jullie lang en gelukkig zullen leven. Schatje. Waarbij ik vooral mevrouw Bommel <laughs> veel kracht toewens. Ja. Oh. Er schiet mij een poëm te binnen dat ik u niet onthouden wil. Oh. Een spontane inspiratie. Ja, het, uh... Straks gaan de dagen weder lengen... Nee. en knoppen bersten jeugend in mijn gaard. Laat ons thans een dronk uitbrengen op hem... die het erf ja. der vaderen trouw bewaart. Ik eh, dank u <tie> allemaal voor uw hartelijke woorden... en Tompoes voor zijn hulp. Want zonder hem zaten we hier niet... Het was een lange reis. Als dat maar goed gaat, dacht ik vaak, nadat de Albatrosser door gestrand was. Maar ik heb het schip gekocht. En als kapitein Rus ons mee wil nemen, kunnen we er een hele leuke huwelijksreis op maken. Ik stel nu voor om een dronk op de bruid uit te brengen, die ik gevonden heb na een eindeloze tijd waarvan zij... Het einde is. Hm. <middels>